Girl. En ja, u luistert naar de pre-show. Uh, de, de pre Sorry, god, ik ben helemaal niet uh, bij de les. Verbaal. Pre-show, pre-show, pre-show. De voorshow. Ja, van de 36e QFF-podcast. Mijn naam is Bafelment en het is uh, dinsdag 17 juni 2014. En de klok gaat richting 7e. En ja, u gaat nog even lekker verder luisteren naar een uh, stukje muziek. En het is dus nog steeds de Quasar-mix van Jim Requai en nummer uh, Cosmic Girl. Ja, je moet eens dus wat anders van draaien, denk ik. Want we draaien, of ik, de automatische muziekdraaimachine van QFF. Een uitvinding die ooit door de nazi's is gedaan. Dit staat hier in de ruimte waar ik toevallig zit. Dus ik druk alleen maar op knoppen. Ik doe verder niks strafbaars. Uh, goed, ja, uh, ik zit even te denken. Uh, is dit wat? Even wat andere muziek, ja, we zien het wel, misschien is het wel helemaal niks. We zullen zien. Even een beetje tempo uh, omhoog gooien, voor we uh, zo echt gaan aftrappen. Met nummer 36 alweer, man, man, man. We zitten al dik over 100 uur gelul in de ether. Ja, maar dan de digitale ether. 100 uur in totaal. Ik zat laatst alle podcasts bij elkaar eens even te bekijken, toen dacht ik van... Damn, daar kun je gewoon gevangenen mee mortelen op uh, Quantanamo Bay. Drop it like, drop it like, drop it like this. We drop it like this, drop drop it like this, drop it like our sound when we drop it like this verwerpelijke kutmuziek dit, zeg. Uh, drop it like this, origin. Nee, nah, ik vind het echt helemaal niks. Ja, goed, ik, ik had ook nog wat anders klaarstaan. Uh, eens even kijken of dat wat is. Neck champa gold van Aquanaru. Misschien is dat wat beter. We shall see or uh, hear, bedoel ik. We zullen uh, luisteren en dan pas oordelen. For rap scavengers, tight the opposite is cellulite. light. I just might breathe on your insight, confiscate your height. right? Watch the green tea sip it, exhale light, and held it in the scope of Christ and the flow. Nice cats afraid to say the same name twice. The neighborhoods got us caged like mice, so the page stay rife. Who's and what's in this maze called life? Why privileges be saved for whites? Saying slavery twice, some say be weak, afraid to fight. Another murder on a Saturday night, another journalist type, another rape on a. Friday night, and then the murder on a Saturday night. Another newspaper, write another murder on a Saturday night. Can you imagine what my Sunday be like, Lord. Uh. Hey. Yeah. It feels good to know. Yeah, hey. alright. Hey. Uh. I write a song to let. Uh huh. To think of myself as a villain, kidnap your sentence watch your paragraph catch feelings. I autographed this track, Witness the sound of that in the business of shit and get your mark. Cool, it's a wrap. Aha. En ik wil nog even vertellen dat deze podcast wordt mede mogelijk... What nee, ah, Ik wilde even zeggen dat natuurlijk ook deze podcast weer mede mogelijk wordt gemaakt door Satan. Say that peace is a step away. Say that peace is a step away. Hey, they say ja, that truth uh -huh, is a step away. Uh -huh. Aha, en dan that zit je dan in die Belgische kroeg away. met allemaal dadelvretende vretende Ik bedoel, gisteren step away. vooral. Say that is a step away. You know what I heard, I heard that love was a step away. They say that love is a step away. Nee, Wodans zegt het goed. Nederland wordt misschien wel eerst in de groep, maar Brazilië wordt gewoon uitgeschakeld. Let maar op. Die hebben de eerste wedstrijd gewonnen, maar daarna houdt het op. Weet het dus gewoon al die tijd niet. Zit ik hier een beetje grappen te tappen en niemand luistert. Nu doet hij het wel als het goed is. En als het niet goed is ook. Hebben jullie gewoon net niet gehoord dat ik aan het rappen was? Jezus man. Een beetje bananen mix weet ik veel. Hoe noem je dat? Smoothie. Het idee. Ik, bedoel, ik vind bananen lekker. Een tafel op zijn tijd. Ik maak een smoothie van beide. Antiperistatische peristaltische bewegingen brengen mijn lichaam gewoon in gang. Dan, als ik daaraan denk dat ik het zou moeten eten in een smoothie, vooral als hij warm is. doe het toch wel, of niet? Ja, moet dan zo. Gotta quit it Uh, het idee van een warm wow smoothie met water, dadels en bananen. Oh, Dude, Toby, shut the fuck up. Ik moet echt bijna kotsen. Nee, dan is dan ik een meat shake. Lekker, man. Voel ik met proteïne, zo'n meat shake your mind, cause it's time, I think I did it, one time too much, I gotta quit it, En nog even een keer een oproep aan alle mensen die uh, luisteren al naar de livestream. We gaan zo meteen beginnen. En Toxopees heeft al een aantal dingen getagged. Maar ik wil iedereen verzoeken. Tag nu nog even de dingen die jullie graag besproken zouden willen hebben in uh, de 36ste QVF podcast. Hashtag podcast 36. Aan elkaar zonder spaties. Oh ja, get up, stand up. Uh-huh Get stand up, stand don't up Don't give up the rights. fight Get up, stand up Stand up for the rights Get up, We just keep on trucking, you little QFF Don't give up the fight Oh man, don't tell me Heaven is on dirty earth I know you don't know What life is really worth It's not all that glittles, it's go Lekker, nintie. Die meat shake. Uh, ik, ik kijk er nu al wel naar uit. Uh, zaterdag. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Oh my god. Laat het niet waar zijn. Don't give up the fight. Get up, stand up. What the fuck? Stand up for your right. Ja, het was van Toby die zijn naam even veranderde. De meeste mensen God will come from the sky. Take away everything. En make everybody feel high. But if you know what life is worth, you will look for your own earth. And you see the light. Come stand up for your right. Ik, ik wist ook gewoon dat het Tobi moest zijn, want er was niemand ingelogd met die naam. Ja, man. met je ism, schism. Zo levend als de pers man. You can't fool all the people all the time. LMS, mocht je dit terugluisteren. Never we all do the zyke dance is your man up stand up Stand up ja, all the way from North Carolina. yeah, all the way from North Carolina, maar hier all the way from town Madness, hier Groningen, up in the north. the Pavlumet. Ja. Of don't get it all. We gaan straks beginnen. Maar ik vroeg me even af: Tox, mocht je luisteren? Are you in? Doe je mee? Presenteer je mee? Ik hoor het zo wel. Ik lees het zo wel. Ik zie het zo wel. Ik merk het vanzelf. Ik I'm just trying to buy a spot to have a peace of mind get my part of pie kick back recline stay away from limit heads and cats that we deem sublime trying to stop me from reaching what I call On my cloud you can't reach me Laying back, hoping, waiting I could get my shine on overseas. Them flow amazing for the B-boys and girls, DJs and local agents. They're standing outside, growing impatient, waiting to see them boys from Carolina come and take the stage. Cause so many cats from the states ain't make the grade with their bullshit records and mistakes they made. I see how that could chase your faith away. So thanks to them, my team is getting questioned, even though we stay grinding. Like they see they ain't dope, I'm fighting to find them. The LB team only got hype behind them. Bullshit, ho, that's big dope right behind them and when we rock a crowd we the best at it Dressed to get it y'all niggas is at your best average just admit it y'all know how we get down right my outline for cloud nine and this is what it sounds like uh, on my cloud you can't reach me i'm always It always top of the line And if you said something dope Then it was probably mine Cause nice. y'all kicked the whole truth Only part of the time Taste fit from zero to sixty, and, and stop on the dime oh. Penning paragraphs Use my words and staffs You don't wanna feel my aftermath Who's on the next docket Them Ray Crockett MC's getting shook up mm -hmm. Cause Pooh Tyson never did give his hook up Look up and see that we live up to the hype Your style is pussy I wonder who was fucking tonight Don't even worry about them And the touch in the mic Cause you and me really ain't nothing alike. I write rhymes And burn them seeds weekly. Have so many people screaming, finish him. Niggas thought he was from Helsinki. We do it like this anytime you wanna meet me. And on Cloud Nine is where you see me. Yeah, that's where you see me. Oh my, Cloud, you can't reach me. Yeah, you know that. That's where I'll be, my cloud nine, look up, look up, cloud nine, yeah, cloud nine, go downtown, see your man, and ain't got time, shake your hand, hit that jack jack, pull in pocket, plug it back. Time and time waits for an old man, and I ain't got time, to shake your hand. Hit that job, jack, jack, put it in pocket till I get back. Go downtown see a man, and I ain't got time, to shake your head. Hit that your hey. hand ...beugeltjes echt in... N nah, ...nog geen drie kwartier. What the fuck? Free electron, free electron. Mocht je luisteren en niet ingelogd zijn, please come back. Please. En Toby, be nice. Laten we allemaal gewoon aardig zijn. Niet omdat het moet, het moet niet geforceerd, maar just be nice. Het is iets wat ik geleerd heb van Jeff. Ik kan wel zeggen dat hij Jeff heet. Je kennen hem toch niet. Jeff uit Toronto. Die leerde ik kennen op Sint Maarten. Ja, hij heeft mij een hele wijze les geleerd. Be nice. Met nice en aardig zijn kom je verder. En, ehm... Um, ja. Man, come on. Uh, F.E. komt terug en Toby en F.E. praat het uit, leg het bij. Just be nice. En dat allemaal, uh, Gewoon, voor de vibes, voor de sfeer. Wat je geeft, krijg je terug. Jeff uit Toronto, dan Ook veel woont hij. Wil je zijn straat ook nog weten? PM hem maar even. Bingham is zijn achternaam. Jeff Bingham. Uit de, de film Bill and Ted. Als je hem ziet zo met zijn staartje en zijn petje andersom van de Toronto Maple Leafs, zou je zeggen ja, die komt zo uit die film Bill and Ted. Dat had ik je ook al kunnen vertellen. Ik heb hier uh, de kast waarop ik uh, nu tik. Waar al het geluid uitkomt van deze podcast. Dat is een uh, best wel behoorlijk rappe bak. En dan bedoel ik echt rap. 16 gigabyte intern inmiddels. En uh, een behoorlijk fucking rappe i7 processor. Uh, dual. Twee keer. Dit ding is echt rap. snel. Maar dit is vanwege 3D tekenen. Uh, maar je kan je tippen, dat maakt de switch. Ga naar Windows 8 dan als je USB 3.0 probleemloos wil gebruiken. Of uh, je moet de omweg gebruiken via Windows 7 64-bit Pro, heb ik trouwens al hier liggen op een dvd'tje voor je. Ik zit net even wat foto's te bekijken. Dus ik denk, dude, je zou zo in een commercial kunnen. Heeft Tunesië gewonnen? Dat is grappig. We zijn mijn schoonouders op vakantie. Dat vind ik zo'n baggerland, Tunesië, sorry. Oh, Algerije. Ah, ja. nou, daar heb ik nog weer roots liggen. Ergens aan mijn moeders kant. I'm on the microphone. Shiki check how I do it. My influence is heavy. I got my own rap library, books of shit. And shows up ripped like a pair of jeans of paper. My squad stand tall like skyscrapers. We got flavor. PP shit. We bring no Green eye Bandit, who you fucking with, bruh? Please uh, don't sleep. Uh, I'm a quiet storm like Mob Deep that brings thunder up under the beat. Uh, this screws a son of a bitch, so I must prostitute uh, it, hold it and sell this on the strip. Well so go ahead and work the sonny. Yeah, promote that street and make this money. It's as easy as one, two, three. ABCDEs Squad is hard, so y'all book a shot. Uh, we get it poppin', whatever you want do Bring it to your face, whatever you want to. Make you dance or relax with your crew. I can handle it however you want to. Huh? This here is real, my nigga. Say what? So what the deal, my nigga? Huh? Relax and chill my nigga uh, I can handle it however you want to It ain't to. hard to tell, life's a bitch But I got one love just for those Who choose to represent, uh-huh Throw your click up, Yeah. put your hands In the air like a sticker. up, I'm is Slick brick What, uh, I'm from the home of the brick beat. what we do, what it takes To eat, and eat up as Yeah, nigga. so I fry some chicken Thighs, breasts, and wings, and then drop It's my thing, from there pandemonium Now I'm at the Grammys at the podium Saying what's up to my fans, Prom Them. Girls are crazy now. They like standing me. I'm slim shady now. Y'all see, look, the C dub on the mic, no mistake. From New York to Copenhagen, they two-way pagin' me. But hey dog, you the ultimate MCZ e from E P and D. We get a park whatever you want do. Bring it to your face, whatever you want to. Make you dance or relax with your crew. I can handle it however you want to. Huh? This here is real, my nigga. Say what? So what? What the deal, my nigga? Uh, relax and chill, my nigga. Uh, I can handle it however you want to. <laughs> so, so, so, so, so what you wanna do? Hey. hey, hey, hey turn. <laughs> Feel this shit. <laughs> nick, Nick, I Got the peace that'll make you say. Yes. So, so fresh. Uh -huh. not, not to mention DJ noise. Cutting it up and completely destroying it. And Het is hier, echt niet normaal. Die Belgen gaan compleet los hiernaast. Het is echt gaat ongehoord. België heeft gescoord en uh, de Belgische studenten hier om de hoek die... Uh, ja, jullie horen het wel. is niet normaal. A zombie in silk is a zombie, no less Why should you be living in fear and stress When you're living uptown in a fancy place That's it, it's it. And whatever will be, yes it will be Not every little white and dark, Not every little cain and gainy That's why live the life you love and love the life Never let somebody tell you what to give Life is a present, so keep it positive Gotta express yourself so you get the right deal. Love the life you live and live the life you learn Always remember, be it we give it from the road, From the side, then you hope. we just wait till you come to talk Table the turn, you got to find your own Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa Time. This is the life that yeah. I choose, ripping the mics that I use, hitting oh. hot rhymes in the booth, yeah. tripping the panic and bruise, sipping if I'm in the yeah. mood, sipping the wine with my food, oh. I'm chilling, I'm down with yeah. my crew, spending the night in the noon, get up in the mornings, yeah. over, shorty blowing on my boner oh. always been followed my yeah. luck like I own a 40-blower, oh. I'm living my vida low, I pull myself enormous aura, so the oh. floor below the yeah. Yeah. at hope 4pm I'm falling oh. over, love the light. love the light. Yeah. Chill bump pick Came to kick some killer yeah. jams loose some killer the light the light we kick money makers in the skinny the and be day we keep, oh, on giving keep, the life, keep the i'm having fun the night gonna do what i like right in the road <laughs> gypsy rock i save the people with that gypsy rock gypsy rock I serve the people with our Gypsy Rock Tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me what I want. Why you wanna treat me like the latest dumb? You say I'm a freak, I'm a punk, you think I make the coin. But the world is my home, so you can tell me now. Yeah, I'm a world citizen, I don't wanna sit and listen. Cause your mob I lost a sense, your discipline got lost in flames. Now you freak out, cause my car, got tracked by your friends. So I tell it to me, friends, say you are the world friends. How long it will take us? But I mean no love all, right. all the long You say I don't know about your country But I no love all the long Come Follow me follow me follow me Follow me follow me follow me no Follow me follow me Follow me follow me follow me Follow me no You call it Gypsy Rock I save the people with that Gypsy Rock Gypsy, Gypsy Rock I save the people with that Gypsy Rock The people with that gypsy rock to But when you're sustain and I'm sustained the feeling is the same But when you cold and I'm cold, the feeling is the same Above the letter Guaraki Jennifer Espero che ti gusta eh Gypsy Rock I save the people with that Gypsy Rock Gypsy rock. I serve the people with that gypsy rock Vagabone. You ever see me in a town living Gaza and I'm mad, I'm a gypsy guy I've got no guitar, I'm a mic superstar And the music that I get make me passing by I'm not a nasty guy, strictly with die vibe Hard drugs will never, never travel my mice Give me my girl and my book, I go the herb and the hook I keep my gypsy attitude, and I saw a step fly Gypsy rock, I save the people with a gypsy rock Love all the London girls keep whining, keep whining. Automatic dance all style, they must bust up till the morning, till the morning. them must wind up on this, wind up on that. Gala wind up on the Twitter box, Sounds without a tune for cutter. you tell it to the world that they might the danger. You call it madness man. when the London girls, they might want, so mm -hmm. madness when the London They're my blonde so blonde so blonde so, girls in all the area Hackney girls in all the area Brixton girls in all the area All the girls in the area you just have to take a look Downtown, on take a look, the girl, uptown, on the, take a look the girl from London. No no fee. Take a look, on the girl from London. No no fee. Take a look, on the girl from London. No no fee. Me not talk, but the queen of find hey. take a look, on the girl from Bricktown. No no fee. Take a look, sexy girls all around. No no fee. Take a look, and jump around. When on the ground, comes we beat the sound. I just I love it when them wine so, love it when I'm wine so. I just love all the London girls keep whining. Keep riding. automatic dance outside. They my boss up till the morning, till the morning. Them my wind up on this, wind up on that. Gala wind up on the Twitter box. Sounds sweeter with a pretty mother. When the gala wind up, it up your trouble. You call it madness. Madness. Madness. When the blonde on girls, they my one so Madness. When the lockdown girls, they my one so. Bye -bye. Call the world with attitude, call them call them The London is my because I tell them all the so truth. Call them a wine, call them a wine, call the pretty look, call them a wine, call them a wine, call with attitude, call them tight, call them a tight. London secure is up my youth because I tell you know them so you know the all the truth. London Girls in the area, Happy Girls in North Korean the area, Western Girls een beetje voetbal te kijken ofzo, die, die podcast die zou zo gaan beginnen, maar hashtag podcast 36 en dan gaan we zo echt beginnen, denk ik dan maar Up your microphone yo! How many mics do we rip on the deli? Say me, say me, mini money. Say me, say many, many, many. How many mics do we rip on the deli? Mini money. Say me, say many, many, many. I get yeah. mad, frustrated when I rhyme. Soldier, soul over some secular music actors. Black plus, you use that loop over and over, claiming that you got a new style. Your attempts are futile. Ooh, child, you're pure Ray waves are sterile. You can't create, you just wait to take my take. Like syphilis yep. yeah how, how many, many mics, mics do we Style. Brother, brother, can't you get this to your head? This is set up. My. Double dudes bill like I don't dick in dyke. Starlight to Star Bright, the freaks come out at night. Like my man, white cloud. And my ponage will marshal entourage squash to squad and hide their bodies under my garage. And when the cops come looking, I'll be booking to Brooklyn. Beat the trails broken, flipping tokens still her yeah. broken. A clean getaway like Alec Baldwin. Driving in my fast car, playing Tracy Chad. How many mics do we rip on the daily? Send me, send me money. Send me, send me any, many, many. How many mics do you rip on the deli? Yeah, mini money. Nou, we gaan zo echt beginnen. Um, ik er gewoon even. De muziek liep en zijn uh, aan het voorbereiden. Ik had een interessant gesprek net even met Toby. En yeah, ja, it's not a question uh, if it's like to be or not to be. Toby or not Toby. Anyways, nog een paar minuutjes muziek en dan uh, ga ik echt beginnen. En sorry dat het allemaal wat langer duurde, maar het maakt niet uit. Het, uh, het is om het al niet minder leuk. Het wachten is de moeite waard. When I die, fuck it, I wanna go to hell. Cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell. It don't make sense going to heaven with the goody goodies dressed in white. I like black Tim's and black hoodies. Gotta probably have me on some real strict shit. No sleeping all day, no getting my dick licked hanging with the goody goodies lounging in paradise fuck that shit i wanna tote guns and shoot dice all my life i've been considered as the worst lying to my mother even stealing out her purse crime after crime from drugs to extortion i know my mother wish she got a fucking abortion, abortion. Woman older, head, head, I swear to God, I wanna just slip my wrist and end this bullshit Throw the magnum, till my head threaten to shit. And squeeze, until the bed's completely red I'm glad I'm dead, a worthless fucking Buddha head The stress is building up, I can't I can't believe suicide's on my fucking mind I wanna leave, I swear to God, it feel like death is fucking calling me But nah, you wouldn't understand You see, it's kinda like the crack did the pookie in New Jack, except when I cross over, it ain't no coming back, should I die on the train track like Rainbow and Beach Street, people at the funeral fronting like they miss me, my baby mama kissed me but she glad I'm gone, she know me and her sister had something going on, I wonder if I died, would tears come to her eyes, forgive me for my disrespect, forgive me for my lies. The niggas lying, I'm sick the bitches talking, Matter of fact, I'm sick of talking, talking, talking, talking, talking about huh. Alo Black, Alo Black, Alo Black From Eminar, you know what I'm saying? Eminem, Eminon, chilling with the jazz Liberators, Out here in Paris. Yeah. Check me out, yo. Mijn naam is En q 5 podcast zo beginnen. Dus nog even. Voordat je naar mijn volgelijke stem moet luisteren pleasure as to draft a blueprint of words measure after measure each line is a treasure with a valuable gift my words have the power to move and uplift my generation to you even the old and wise the unborn and those who want to disguise their whole lives i'm here to unveil reality let it be known let the truth be shown let he who is without sin cast the first stone I bet no rocks will ever be thrown because we all have transgressed. I'm trying to move past this, but the reality is I'm as human as it gets to what I feel and what's real and what's right. Sometimes struggle and fight. It's like day versus night, but that's life and that's what's making life living nice. That's why I choose to write as my professional practice because right is what's real and what's real is what you feel. Check it out. What's real is what you feel what's real is what you feel.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 What's real? It's what you feel. I'm dropping lessons on the difference between reality and artificiality. Some people need to change their mentality to oppose the man made edifice built by blind kings like Oedipus. Rex, who set it in text and let it digest into the mind of the people. But who writes history? Answer this question and you'll unlock the mystery of slavery and misery, power and dominion. Remember that the author always has an opinion. So read between the lines and look for the signs about mankind. Otherwise, we're bound To be swimming within the lives of other guys who paralyze what's real with eyes that don't see and hearts that don't feel. The falsity breeds catastrophe, and that's ill. I still don't understand everything. I'm a scholar of life learning from the book in the street, victory and defeat. The bitter and the sweet, the shallow and the deep. Whether I'm awake or I'm asleep, I read the road with my feet and remember where I've been. Just in case I have to, no return man, again. you can't that's beat the podcast, so What I know now is much it's full of hey. contamination, I had learned. And if you like in addition on this mission well i'm from the street hey i'm a goat from the street eh which my spirit will be the breath, only the step so i hope that you will come along with me on the sojourn, and then i follow you on its your turn what's real what real what you feel that what's real what you feel what's real what what you feel what you feel what's real what you feel what's real what you feel and what's real is what you feel yeah what's real is what you feel check it out what's real is what you feel come on what's real is what you feel what's real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 I know you like it cause you know when that's real. I know you like it cause you know when that's real. And that's gotta be what you feel. You gotta open up your mind if that's real. You gotta open up your mind to what you feel. You know what is really real. You know how you should feel. Come on, come on, that's real. And everybody in the place, that's real. You know, this is what I feel. It's definitely coming out, that's what's real. Yeah, yeah, it's like that's what's swear and what you feel is what's real. You got the feeling, and what you feel is what's real. You got the feeling, come on, uh, yeah, you, you, you're not feeling. <laughs> Times I just like to sit back, relax, and recline, listen to tunes and cool out. Put my mind on cruise control and just let it all hang out. Let the imagination yeah, I'm letting open. it all hang out. Um, I think it's about time. Met die podcast te gaan beginnen man Ja Ja mm -hmm. yeah. Nou, dit is mooi, geluid weg Want U hoort hem al De 36 e QFF podcast Is begonnen In approximately one minute van nu We gaan een broadcasting a special transmission For our listeners in Holland Eén inslag in de antenne van het Centraal Antennesysteem. The very word secrecy is repugnant. What? A free and open society. What? And we are as a people, What? inherently and historically, opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. If suddenly there was a threat to this world, van een andere specieën, van een andere planeet, uit de universum. Ik heb een droom. Een dag. Deze nation zal... ik droom zo vaak. Live out the true meaning of its creed. Uw de series Mine is de laatste voetje dat je De laatste. be alarmed. 2 It's not what you think it is. Nee, dat is het zeker niet, man. Um, ja, welkom bij podcast nummer 36. En hoe kunnen we die beter beginnen dan met de tikkende klok? Want waar gaan wij het vandaag allemaal over hebben? Nou, dat kan ik wel even kort benoemen. Um, hashtag podcast 36. Zoek. Nou, dat zijn niet zoveel uh, onderwerpen. Krakers van toen. Nummers in de ether. Geheime boodschappen via de korte golf. Professor Verhagen over het Rijnlandmodel als alternatief. En Amerika en Iran. Stegelen verder. Uh, Iran, jongen. Eat that. Of ik bedoel, Amerika. Eat that. Whatever. Um, ja, en nou ja, ik zal zo meteen uh, anders nog wel even tijdens de show wat dingen podcasten die te sprake komen. En we gaan deze podcast gewoon verder aftrappen met een muziekje. En uh, dat muziekje heb ik gelukkig gewoon klaarstaan. Dat is een liedje van Bonobo en Baika. Days to Come. En dat is het album waarvan dat nummer vandaan komt. En dat nummer heet A Walk in the Sky. Te komen. En voor de mensen die uh, meer willen luisteren, zoek het op, Bonobo. Ik heb best wel wat uh, van deze artiesten en, uh, hmm, pretty damn good music. Ja, welkom terug bij uh, aflevering 36 van uh, de Q5 podcast. En um, ik ga eerst eens gewoon eens even proberen of ik uh, eens te pakken kan krijgen. Want die uh, heeft van alles gehashtagd en, uh, <lacht> nou ja, we gaan eens kijken. Tokso, niet maar af! Niet maar af! Dat was gisteren ook trouwens, tijdens de, dat zij dat ze daarna vlak opnamen en dat ze dat hadden kunnen horen. De prankcast van gisteren is trouwens. Uh... Hey, oh. mooi, Tokso! Mooi, bauwvo. E, je bent live? He, e, of uh, heb je geen zin? Ja, zeker ja. Ja, en ik zag jou heel actief allemaal dingen hashtaggen. Ik denk, hé, uh, hey, die uh, Tokso heeft er zin in. Ja, inderdaad. Ja, nou ja, mooi. Um, maar ik dacht, voor we uh, met de onderwerpen... die getagd zijn beginnen... Uh, zag ik dat de Mac... een nummer postte. Uh, uh, omdat we niet zoveel onderwerpen hebben... dacht ik van, kunnen we ook wel even een prank tussendoor doen? En... Uh, hij postte het nummer van uh, Piet Paulusma. Wat dacht je ervan als ik die eens even ga bellen? Ja, lijkt me wel grappig. Ja, en dan, dan ga ik me eens even voordoen... als een uh, Martien Mazzini... een chronische man... en... Uh, die gaat bellen naar Piet, wat er toch allemaal voor die strepen zijn in de lucht. En dan zeg ik dat ik een boekje heb van Jan Pelleboer. We gaan het proberen. Ik voeg Piet Paulus maar eens even toe. Iemand heeft een telefoonnummer toegevoegd. U wordt mogelijk belast voor het bellen ervan. Ja, bellen. Hij gaat nu bellen. Ik hoop dat Piet opneemt. Ik hoor, alleen nog niks. Wacht, er staat ook nog een ander nummer bij. Dan gaan we dat andere nummer 0510... Plus 31517. Goed, dan noemen we het gewoon zo. En dan 390... 3, 390, 390. Toevoegen aan vergadergesprek. Dan gaan we dat gewoon proberen. Maar, ik hoor wel geluid, maar, hallo? Nee. Beide nummers doen het niet, het is merkwaardig. Dat is wel jammer. Ik bel nog een keer, ik geef niet zomaar op. Nee hoor, het is heel raar. Ik, ik, beide nummers nemen gewoon niet op. Dus Mac, als je nog een andere uh, telefoonnummer hebt, dan hoor ik het graag. Jij bent er nog, uh, Tox? Ja. Ah, mooi. Nou ja, die, die andere persoon, uh, die neemt niet op. Dat is wel jammer. Want, uh, tenminste, ik zie hier... Nou, ja, nee. Die persoon neemt echt niet op, zeg maar. hop Je bent er nog steeds, uh, Tox? Niet. Nou, dan bellen we die even opnieuw. Peers. sorry, ik uh, klikte jou ook weg. Ah, oh, dacht ik al. Ja, nou ja, uh, Mac postte een ander nummer. Lucht je hart, 050-525-0000. Lucht je hart voor iedereen. Nou, dan gaan we dat doen. 050-52, dat is in de stad waar ik hier uh, nu verblijf. 00, ik ben benieuwd. Anoniem en vertrouwelijk, dag en nacht. Hm. De Rutgestichting, zeker. Ik, ik ga gewoon zeggen dat ik nazi ben en het niet kan onderdrukken. Welkom bij Sensor. Op dit moment zijn alle telefonisten in gesprek. Ze hm. kunnen u nu niet helpen. U wordt doorverbonden naar een andere vestiging. Een andere vestiging. In Groningen zijn ze druk. Sensor, goedenavond. Hallo, met uh, Matthe en Martini. Um, ik, Hallo. Uh, ik bel nu met het nummer van uh, Luchtje haren in Groning. Ja. Ah, oké, okay, dat is hartstikke fijn. Want ik zit wel met een uh, aantal dingen in mijn hoofd. En, uh, en dat vind ik best wel moeilijk. Want ik ben nu getrouwd en ik heb uh, drie kinderen. En uh, ik woon in Groning. En, ja, ik ben verliefd. Dat vind ik best wel erg. Maar niet meer op mijn vrouw of op mijn kinderen, maar op Piet Paulus ja. meer. En dat vind ik zo vervelend. Iedere keer als ik die man op tv zie, dan krijg ik helemaal vlinders in mijn buik. Ja, wat denk je daarmee op te schieten? Dat ik verliefd ben op hem, bedoelt u? Ja. Ja, dat weet ik niet. Daarom bel ik ook, want een vriend van mij van het werk, Harm, die gaf me het nummer. Die zei, je moet even belden. naar... Luchtje Hart. En... Oh, daar spreek je nou niet mee hoor. Je spreekt nou met sensor. Oh, maar ik heb het nummer nee. van Luchtje Hart gekregen: 050-525-000. En Arm die zei: van als je daarheen belt, dan kun je je probleem gewoon vertellen. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, goed, uh, je kunt er nog lang over praten. Het heeft helemaal geen enkele zin, hè? Waarom niet, hè? Want ik, ik, moet ik dan die gevoelens onderdrukken? Ja, natuurlijk. Dat vind je zelf. Ja, dat in dat weet ik dus niet, want ik, ik zag Piet Paulus maar vorig jaar op de Grote Markt. Toen hebben we met elkaar staan praten. En, en uh, dat voelde wel heel goed. Ik voelde echt een soort klik met die man. Ja, nou ja. Dat weet je toch zelf ook wel, dat het helemaal niks is. Ja, dat weet ik niet, want Dan misschien ben ik dus, omgedaan, je, ik dus wel homofiel. Daar heb ik dus over na zetting denk Daar heb ik heel ik lang over halen, nagedacht. Hoor. Goedenavond. Oh, hallo. Ja, wat is dat nou voor rugservice? Godverdomme, bel je nou lucht je hart... Gaan ze hem erop flikkeren? Dat kan toch niet? Of dat is wel? wel? Niet goed, uh... Nee, dan ben je dus een of andere stichting. en dan willen mensen bellen met een probleem. En dan bel ik dat mijn probleem is dat ik verliefd ben op uh, Piet Paulusma. En, en, en dan gaan ze hem erop hangen. Omdat die vrouw. Ja, dat kan toch niet? Dus die vrouw is eigenlijk anti-homo. Of ja. begrijp ik het verkeerd? Nou, we gaan een muziekje doen en dan gaan we zo meteen nog... Ik ga gewoon nog een keer een tweede poging zo meteen wagen. We gaan luisteren, uh, luisteren naar Perkissit en uh, Groovin' on Wax. Ik spreek je zo, uh, Tox. Ja, later. zometeen genoeg keer bellen naar Sens Oor voordat we andere onderwerpen gaan bespreken. Even kijken of Martin Martini zo meteen ook een luisterend oor kan vinden. Maar uh, na Grooven on Wax van Perkissit Per. Perquisit, per it per mm, You're really settling into the Ja, yeah. Is het natuurlijk meer. Uh, Come closer van God. <laughs> Dat is van de uh, uh, band Guts, of de groep Guts, van het album Paradise for All. Ik vind het een heerlijk nummer. Doet me uh, ergens de beat... De... Doet me een beetje aan Giorgio Moroder denken. Het heeft iets Moroders-achtig. Vind je niet? Nou, wel lekker opslepen. Ja, ja goed. Uh, ik zag dat Max zei van misschien hebben ze in Zwolle een uh, luisterend oor voor je. Dat wil ik nog wel even proberen, voor we echt gaan uh, beginnen aan de onderwerpen. Um, even Kijken, dat is een 038-nummer. Zou ik dan haast uh, aannemen? Ik, ik kreeg trouwens net snickers. kwam nog even van de volgende keer als je tot zo zegt tegen Tokso. ik je beter zeggen: toxo. Ja, dat is wel beter. Hé, <laughs> hey, Tokso, hè? Nee, maar goed. Uh, ik wil eerst nog wel eens Piet Paulus maar een keer een uh, poging wagen. Plus 31,5. Dat moet hem zijn. Even kijken. Toevoegen aan een vergadergesprek. We gaan even afwachten. Kijken of die nu wel overgaat. Heel raar. Die, die, die nemen we gewoon niet op. Nou, misschien zit uh, Piet in zijn, uh, weet ik veel, zijn opname of zo. <coughs> gaan we dus even bellen naar dat uh, 038 nummer. 038 uh, 4268 Oh. 0-38-4268-999. Was dat goed? Even teruglezen. 8999. Ja, had ik goed onthouden. Toevoegen aan vergadergesprek. We gaan het uh, meemaken. Op dit moment zijn alle telefonisten in gesprek. Ja, ja. U wordt. Uh, Doorverbonden naar een andere vestiging. Als u dit niet wilt, kunt u nu verbreken. Andere vestiging, wie dezelfde vrouw. Met zijn ze hoor. Hallo, het is met uh, Martin Martini. Spre spreek ik nu met de uh, uh, Luchtje Hartzwolle. Nee, met uh, sensor in Alkmaar. Oh, hallo. Want ik heb net gebeld. Met de uh, ook al. Met 050 uh, van uh, Luchtje hart in Groningen. Ja. Daar uh, werd de telefoon erop gegooid. Dan oh, ik, ik, ik ken ik niet... dat niet Luchtje Hard, Dat is niet sensor, denk ik. Het zal wel zoiets zijn misschien, maar niet dat. Ja, want ik, als ik nu bel, dan krijg ik ook... Dan, uh, ik bel nu naar Zwolle. 038 ja. 426 899. 99. En yeah. daarvoor had ik gebeld naar 050 525 000. Maar die vrouw die was heel onaardig... Ik, ik probeer haar oh. uit te leggen dat ik met een echt een probleem zat. Maar ze yeah. ze ging, ging gewoon de verbinding verbreken. En oh. Ik bel toch echt met een heel persoonlijk probleem en dat vind ik best wel erg. Oh. Vertel. Want nou, ja, dat is een het, heel het is lang verhaal. Want het ik... is allemaal begonnen in 1989. Toen ja. ik voor het eerst uh, in aanraking kwam met de uh, meteorologie en, uh, ja. en de weersvoorspellingen. En ja. toen was ik op een uh, collegeklasje in Groningen op de universiteit. En uh, er was een man en die trok mijn aandacht. Maar ja, toen had ik net Margrietje leren kennen, mijn huidige vrouw. en ja. Die man is mij altijd... En hij is inmiddels door de jaren heen... ...is hij bekend geworden. Hij is een bekende weerman van radio en tv. Hij is de weerman ja. van Radio Noord. En hij is ook de weerman van SBS6. Uh, Piet Paulusma heet die man. Ja, en, uh, Iedere keer als ik Piet Paulusma zie... En dan denk ik weer terug aan de tijd dat wij samen op school zaten. En, en dat wij ja. uh, over dingen praten. En met uh, de jonge ontdekkersclub gingen we naar buiten in de natuur. En toen hebben wij in de rietvelden, in, in het gebied van het westenkwartier. Dat is uh, het gebied tussen Groningen, Drenthe en Friesland. Daar, daar ja. hebben wij gewoon een hele mooie band opgebouwd En ja. iedere keer als ik uh, Piet Paulus mij zie, dan... Ja, ja. Dan, dan, dan krijg ik die kriebels weer van vroeger. Ja. En dat is zo'n apart gevoel van binnen. Dat, ik gewoon, ja, dat klinkt een beetje als een cliché. Maar dat probeer ik dan net ook weer. Want ik heb een vrouw en ik heb drie kinderen. En ja, ja dat is allemaal heel lastig. Want ja. Magrietje nou, ook. Paulus want als Magrietje in bed ligt, dan, dan denk ik soms s'nachts. Dan zit ik naar de herhaling van het weer te kijken. En naar Piet ja. Paulus. Mee, en dan krijg ik helemaal zo'n warm gevoel. Ja, maar Piet heeft zelf ook een vrouw en dat voor de tweede keer al. Ja, dat, ja maar het rare is dus dat Piet en ik onlangs ook nog weer in uh, 2004 hebben we samen ja. ook in Assen een heel bijzonder moment beleefd. En er was ja. een, tijdens de TT-nacht en hij was er ook voor SBS6. En hij zag mij ja. en uh, toen zei hij ook tegen mij, hé hey, Martin, hoe is het met jou mijn jongen? En, en toen zijn ja. we samen naar een kroeg gegaan en toen hebben we daarna ook gezoend. Ja, ja. En daarom vind ja. ik het zo moeilijk en ik zit er echt mee, want ik probeerde dat ook te schrijven in brieven en in mails en ik heb ook al een keer een brief geschreven naar de privé en ze waren wel geïnteresseerd in mijn verhaal, maar ik zit natuurlijk ook met, met, met, met Magritje, mijn vrouw en, en met de drie kinderen en met de Tobias en Jannes en ook Clarina, onze, onze dochter, dat kan helemaal niet. Dus, uh, maar ik vind het zo raar, maar dan denk ik toch van, ik wil bij die man zijn. Want, ja, want Piet Paulus, maar die geeft mij dat warme gevoel van binnen. Ja, goed, maar er zijn natuurlijk wel meer mensen die eigenlijk iemand anders willen. Of een andere vrouw, of een andere man, of hoe dan ook. Maar hij wil het, het ook, dat heeft hij zelf gezegd. Maar hij zegt, ja, het kan niet met de tv en wat mensen van me gaan denken. Maar het speelt nou onderhand al 33 jaar. Ja, ja, ja, maar dat is iets van u, hè? Nee, van ons, van Piet en mij. Ja, maar ik denk toch meer van u zelf, in uw hoofd. Hoe bedoelt u dat? Nou, kijk, uh, wat je zegt, dat geloof ik helemaal, dat jullie een band hebben met elkaar en dat het goed voelt en zo. M mevrouw, we hebben het gezoend is, met elkaar. Het is wat, wat doe je ermee voor jezelf? Je kan ook denken van, god, dat is gewoon prachtig dat ik een band met iemand heb want je hoeft niet altijd alleen maar een band met je eigen vrouw te hebben natuurlijk in het leven er zijn de miljoenen mensen dus het zou wel raar zijn als je met één mens alleen maar een heel goed gevoel had dat kan met met iedereen ja. Yeah. Maar ja, zoals ik maar, al maar zei, het begon in 1989 en da daarvoor hadden wij ook al sporadische contacten. En uh, ik weet nog goed dat ik hem toen, uh, er was in Eindhoven, er was bij het Anne-Frank-plantsoen toen kwamen we elkaar weer tegen en dan uh, stond hij te ja. praten met een man bij uh, zo'n uh, Daimler-auto uh, met een chauffeur. Ja. Hoe heet die man nou ook alweer? Hij is later gaan werken bij uh, de politie of de justitie. Ja. Maar, en er stond hij met elkaar te praten en toen werd ik erbij gehaald voor het gesprek. Nee, nee. Ja, dat is heel apart. Mm -hmm. Maar ja, wat wil je ermee dan nu? Ja, het liefst zou ik nou bij Piet zijn. Ja, dat kan niet. Ja, maar ik heb hem net ge en toen zei hij ook van... ...je moet me met rust laten nu. Voor nu kan het even niet. Maar voor wanneer dan wel? Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Ik denk dat dat gewoon niet kan. Er zijn wel meer dingen die niet kunnen in de wereld, toch? Houd haar mij dan maar gewoon het aan het doen, lijntje, je, denk je ik dan. Want je, je we, we zijn je samen je ook naar de toiletten geweest. Met, nee, maar je kan ook blij zijn met wat je hebt, hè. Je hoeft niet altijd iets te willen wat niet kan. Nee, maar s'nachts dan lig ik in bed en dan denk ik aan Piet... en dan ga ik weer opstaan en dan ga ik naar de tv... en dan doe ik de tv aan en dan heb je met de digitale tv... Nee. dan ken je ook de uitzending gemist. Ja, en en dan, dan kijk ik ja. weer terug naar de Piet Paulusman en dan soms ja. wel vijf keer... Ja, ik denk dat je dat niet doen moet. Want dan is je je eigen maar moeilijk te maken op dat moment. Maar hij doet het ook met de filmpjes die ik naar hem toe stuur. Dan zegt hij ook, ja, kijk je filmpjes s'nachts ook. Ja, ik kan daar niet zoveel mee. Maar ja, want ik, ik kreeg dit nummer van ik Harm. Je, Harm die zei van, je moet gewoon je... belden. En dan kun je misschien je hart luchten of erover praten. Want ik ga ook ja. al heel, ik ga al jaren niet meer naar de kerk. Vroeger ging ik nog wel eens naar de uh, want ik ben van de ja. Rooms-Katholieke Kerk. Maar ja, dat is ja. Heel, dat, tegenwoordig doe je dat ook niet meer. Hè? Want er, er komt helemaal geen mens meer in die kerk. En in die kerk bij ons in het dorp ook. Er zitten allemaal polen. Ja, ja. En, en ja, dan voel ik me toch bezwaard om naar binnen te gaan en met de pastoor te praten. Ja, ja. Ja. Ja, ik vind het heel lastig. Sorry dat ik er ook maar lastig van. Maar ja, Harm, een collega van het werk, die gaf mij uw nummer. Of nee, dat nummer van Zwolle. En daar belde ik dat heen, wel, maar die krijgt u nu ja. aan de telefoon. En ik zit ja, er gewoon heel erg je? mee. Ik moet er praten, want ik kan er soms gewoon ja. s'nachts niet van slapen. En dan denk ik ook aan mijn hey. kinderen en aan mijn vrouw. Ja, aan Magritje ja. En heb je, heb, je een, heb je een leuke vrouw? Ja, Magritje is wel aardig. Maar ja, ze is dan, ja, soms ook heel lastig. Want dan wil ze op vakantie. Ja. Zij wil dan de Costa breven. Maar ik ga liever ja. gewoon naar de Schilling. Of naar de Zeeland. Ja, ja. Maar net zo veel weg van Hoes. Ja, ja. ja. Maar ja, je moet natuurlijk, je moet natuurlijk ook niet, niet... Ja, dat doe je meestal wel als je iemand... Uh, niet van dichtbij steeds hebt en je wilt iets... ...dan uh, ga je ook een beetje idealiseren. Dat moet je ook wel een beetje... Nou, dit valt wel mee, want, hey, ik ben je, toen ook... Als nou jij met bijvoorbeeld Piet. 30 jaar met, met, met Piet Paulusma zou zijn... Dan, ...dan was je er misschien ook al langs had... Ja, maar Piet en ik kennen elkaar al 33 jaar. En, en, en, en ik weet nog ja, wel dat Piet gaat, me geïntroduceerd ja, je gaat, je heeft... toen gaat, bij de club gaat. van de QFF, van de, de echte Illuminati. En, en toen hebben we daar gesproken. En, want hij is natuurlijk van de tv, dus hij kent heel veel mensen. En, en toen zijn we naar zo'n bijeenkomst geweest in Soest. En hij was met zo'n man uit Groningen ook, Hanson Teuben. En die gaf een lezing en daar hebben we naar geluisterd. Er dat was Piet ook en die heeft verteld over de gemtrails en de wolken in... in ja, dat was heel apart. Dat was echt heel ja. apart. Ja, ja, dat geloof ik. Maar goed, dat is incidenteel, hè. Dat maar moet wat moet ik ermee, hè? Dat denk ik dan. Wat moet ik er dan mee? Ja, precies. Daar, daar kan ja. je dus mee. Moet je, je, dat moet je gewoon koesteren. Dat dat gewoon fijne momenten zijn. En meer, meer kan je daar niet mee. Maar de warmte met Piet. Met, met wie moet ik dan, dan delen? denk ik dan. Met Piet alleen en ik. Piet en ik. Ja, als je daar een warmte mee hebt, dan moet je dat delen, ja. Ja, want we zoenen elkaar ook. Doen. Soms, laatst werden we in Assen, bij Hotel de Jonge. Toen dus zijn we naar, gewoon naar de wc gegaan, en hebben we gezoend. Ja, ja. rare maar ja, ik heb zo, ik heb zo apart. Zo warm. Heel warm gevoel. Ja. ja. En hij zei toen ook, ik ben klaar met mijn vrouw, maar dit kan allemaal niet nou. Dit is helemaal lastig. Ja, maar weet je wat ik, wat ik wel een beetje vind nu van dit gesprek? Yeah. Uh, op zich vind ik het gesprek gewoon niet uh, verkeerd. En, en, en je mag dat ook zeggen. Maar mm. ik begrijp eigenlijk niet, één ding niet zo goed. B en dat B vind ik hè? ook niet goed. Dat je een naam noemt van iemand die uh, bekend is. Ja, maar, ja, maar dus ja, dat ik ken ik, je, je, je, jij, jij er niks aan dat doen hij, dat, je, je dat, dat hij bekend luister, geworden is. Je zegt, je zegt wel gek dat je op Piet Ben. Maar ik vind ook dat je weinig respect voor hem opbrengt. Door gewoon zijn naam te noemen. Ja, maar ik want kan toch anoniem belden naar jullie? Ik kan ja, toch anoniem verhaal doen? Je, want nu draait ja, u als het als een beetje om. Ik probeer een anoniem verhaal, verhaal te vertellen. En gewoon... dan gaat u doen alsof ik eh, met een heel lastig nee. verhaal bij u kom. Waar u, waar u niks nee, mee kunt. Kan, en en arme oh, heeft nog tegen mij gezegd: Je, zeggen, want je moet doen. het wel opnemen van tevoren. Hoor. Want ja, stel dat ze dat gewoon. Dus ja, maar ik ben dit voor mij heel anoniem. Ik hoop dat ik gewoon anoniem mijn verhaal bij u kan doen. Ik vind het heel erg. Ja, ja, lieve meneer, luister eens. Je doet wel anoniem, maar je doet eigenlijk niet anoniem. Maar, maar waarom niet, hè? Nou, je hoeft eigenlijk, als je gaat over een een vriend had gehad van je, de collegebanken en, en die de, je had ook gewoon kunnen zeggen, en als je nog een keer belt naar iemand, dan moet je dat gewoon zo doen, dat je zegt van iemand die bekend is. En je hoeft maar die ik kan er toch niks aan doen, mevrouw, want ik dacht dat het is helemaal anoniem. Ja, het is ook anoniem. Ik, maar ik waarom doet u daar ik... zo moeilijk opeens? Ja, het is niet moeilijk. Ja, maar u doet opeens zo onherig. Ik snap ja, maar dat maar helemaal ik, niet. Ik, Waarom? Ik, ik denk, ik denk ja. Ik heb wat, toch wat niks misdaan? Dan ik heb toch niks misdaan? Ik, ik zeg toch ook mijn eigen naam? Ik zeg toch ook, nee, ik nee, heet ja. Martini. Dat is, toch, nou, dat is toch ook niet anoniem? Nee, maar dat hoeft ook niet. Je mag het toch gewoon maar, nou, niet. dat maakt mij nou heel nee, verdrietig. Je mag het gewoon aan ons doen hoor. Maar, maar waarom maakt u mij zo verdrietig dan? Ik maak u niet verdrietig hoor. Jawel, want ik zit gewoon te halen. Ik dacht, ik bel naar het nummer en dan word ik rustig in mijn kop. Maar ik kreeg alleen maar meer zaken. Ja, nou ja, dan kan u beter nu maar afsluiten. Ja, nee, maar ik, ben, nog ik bel wel met meer... jullie staan op internet als een hulpverleningsplek. Ja, ja. Maar waarom doet u dat zo red? Want ik neem dat ik, gesprek ik... ook op, dus ik kom er ook misschien wel uit. voordat dat ik me... De... <lacht> Snapt u dat? Neemt u dit gesprek op? Ja, de hele tijd al, want dat had mijn vriend Harm gezegd, want dat moest wel opnemen, want anders komt waarschijnlijk uit goud. <lacht> en waarom neemt u dit gesprek op dan? Ja, dat moest van die mensen van de telegraaf. <lacht> want die wilden een stukje overschrimmen in de krant. Over u? Of over over Piet Paulusma. Nee, over die stichting word ik hem bel. Die piep die naam de wel oor, hoor. Nou, dat kan niet. Dat Jawel. dat <laughs> vind ik heel erg, want dat ik word kan. nu van alle kanten dat onder kan. druk, zet, ook door u. Ja, nee, ik zet u niet onder druk. Oké, okay, gelukkig is dan. Dat u van alle kanten niet anoniem bezig bent. Nee, maar dat was van Want de dat kraan. Dat was van die de mensen de van de, de, de, de kraan ja, doen, ja, die hebben meer band mijn bandjes op mijn snoer die ze En ik doe maar: alles wordt opgenomen. Ik ben helemaal opnomen. niet anoniem bezig. Nee, maar alles wordt opgenomen. Ja, dat is toch niet anoniem? Nee, maar dan moet van die lui van de echte Illuminati van QFF.nu, van die website, QFF.nu? Dat kan helemaal niet. Ja, maar dan moet u maar allemaal opzoeken, QFF.nu. Nou, ik ga ermee stoppen. Maar waarom dan? Want nu word ik helemaal onzeker. Dan ga ik straks misschien wel horen dingen doen. Ik probeer u gewoon nog een ander te bellen, die misschien dan beter met u kan omgaan. Ja, maar maar waarom, u dit? Waar, waarom werkt u door dan? Waarom doet u Ik dit werk? Niet Als u incapabel niet, bent om niet dat al te al doen. Al niet. Ja, maar en, u, u en... bent gewoon incapabel. Waarom doet u dit werk? U krijgt er ook nog <laughs> geld voor, of niet? <laughs> yes. U begint me gewoon uit te lang. U begint me gewoon uit te lang. Waarom dan? Nou, omdat het allemaal vrijwilligerswerk is, meneer, in onze vrije tijd. Maar waarom doe ik doet dat? Dan maar, maar dan kun je de net zo goed dat werk niet doen als je die niet Ik kan ook wel vrijwillig worden. dokter worden en, en, en, en, en iemand gaan snijden. Maar de, als ik dat niet kan, dan gaat het wel mis. Ook al is het vrijwillig. <lacht> Hallo, mevrouw. Dan spreekt u het maar verder met de telegraaf, hè? Maar, maar dit, dat, dat moest van hun. Maar dan komt u okay. ook in de kraan morgen. Dus Doe ze dan maar de groeten, hè? Ja. Dag. Mooi. Sorry hoor. Zo werd hij bang. Ja. Die denkt, ik kom in de problemen. Goed. Uh, muziekje. En dan gaan we zo meteen eens beginnen aan de onderwerpen die we hadden staan. Uh, we gaan luisteren naar uh, "Smells Like Teen Spirit" maar dan van Robert Glasper. Tot de uh, toxo bedoel ik. Jo, later. <laughs> ja, toxo. De baan, de baan, de baan, de baan. En Spirit van Robert Glasper gaan we naar Black Radio featuring Jasmine Bay. Van dezelfde Robert Glasper. Radio, sucker, never play me. Triple C, the black, that my bleach, you never fade me. They say he's crazy, New York, raised him in the 80s, killer, Koch administration, gangster renovation, born in isolation, Asian ill communication, Asian marble, fiber, octopus, the central microscopic soul, sonic remedy, clinic right in the street, operator in the dark, surgery, a wounded heart, come together, Peel apart, Peel apart, come together, smoking on something good, praying for something better, from out of bed, and never rocking for forever, ever, ever, ever, ever, ever, forever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, Hush money, rent receipt, the drug money, the cold blooded warm gun money, the chief rocker, feeling Jack the Zulu horse, Papa Love, boogie. Babe, bay, bay, bay. babe, babe, Radio, maar je luistert gewoon naar QFF Radio, podcast 36. En we zijn zo terug als het liedje is afgelopen en dan gaan we met de onderwerpen beginnen. Dan zit de prank time voor deze aflevering erop Eerst. Hé, hey, toen blijft hij ineens stil midden in dat nummer. Oh nee, hij begint toch weer verder te lopen. Gisteren moest er nog even uit Hey, blackbox is er ook, die komt misschien zo ook wel even in de podcast. Van overtuigd dat uh, FE wel weer terugkomt. Goed, uh, dat was uh, een uh, heerlijk nummertje. Black Radio van uh, Robert Glasper. Uh, Tox, ben je er nog? Nou, hoor. Ja, nou ik zag dat uh, Blackbox online is. Als hij luistert, uh, Blackbox, kom online. Kom erbij. De, uh, de onderwerpen die wij uh, getagd hebben, het zijn er niet heel veel. Dus het, uh, nee, wat, dan kunnen we lekker diep op dingen ingaan. Krakers van toen nummers in de ether, geheime boodschappen via de korte golf professor Verhagen over het Rijnland model als alternatief en Amerika en Iran steggelen verder ik eh, pak de prachtige bumper van Mac er wel even bij Mac jongen, je, je, daar ga je weer, daar gaat de bumper van Mac en, en dan gaan we aan het eerste onderwerp beginnen van deze podcast de dus, prank time is over en we gaan nu serieuze dingen bespreken Waarmee uh, wil je beginnen, Tokso? Uh, maakt me niks uit. Krakers van toen? Ja. Ja, ik, ik, misschien, ik kan wel even, ik weet niet iemand, uh, of iemand zou, wacht even, misschien heb ik zelf het nummer ook wel van zoek. Uh, die zou ik eigenlijk even moeten, die, die zouden we eigenlijk wachten. Dit onderwerp skippen we nog even. Uh, we gaan eerst even beginnen met nummers in de eter. Dat oh. is een, uh, iets wat jij getagd hebt. Dan ga ik in de tussentijd even kijken of ik uh, contact kan leggen met Inookzoek En of ik hem uh, zo ver kan krijgen dat hij uh, mogelijk ja, in uh, de uitzending kan komen. Maar ik moet even zijn nummer uh, op gaan zoeken. Ik heb hem wel in mijn telefoon. Oh, misschien kun jij hem zo even via PM uh, of, uh, of iets dergelijks naar mij toesturen. Ja. Dan uh, ga ik even contact met hem leggen. Ja, absoluut. Ja, maar dat komt zo wel. Uh, nummers in de Eter. Ik ga ook wel even zoeken in de tussentijd. Misschien heb ik het ergens uh, voorhanden, handen, zo zo'n nummer. Dus uh, dat komt goed. Uh, uh, nummers in de Eter. Uh, uh, uh, dat, dat, die geheime boodschappen via de Korte Golf. Uh, kun je daar eens wat uh, meer over vertellen, Tox? Ja, dat... Uh, ja, toptitel is wat cynisten. Ja. En, uh, dat is het ook. Ja. Want uh, waar gaat het over? Het gaat over... Uh, uh, zenders, korte golfzenders ja soms ook via de lange golf dus eigenlijk uh, ja, net als de AHM zeg maar uh, en daar werden uh, geheime boodschappen via verzonden ja en dat werd uh, nou, gebruikt door uh, inlichtingendiensten oké okay. dus bijvoorbeeld uh, de KGB, nu heet dat de FSB trouwens ja en, uh, die heeft ergens een zender in uh, Rusland. Mm -hmm. En uh, nou, die wil een boodschap verzenden. Ja. Of belangrijke berichten uh, naar zijn uh, agenten. Ergens in uh, het westen van Europa of waar ook de wereld. Mm -hmm. En uh, nou, de agenten hebben alleen maar een uh, klein simpel radiootje nodig. En daarmee kunnen ze naar een uh, bericht luisteren. Ah. Want ja, iedereen weet wel... Uh, en voor am HM senders Maar wacht even, wat voor. Wat voor berichten, toch zo? -so. Waar, waar praten ze over? Gewoon tactische uh, gegevens? Strategisch, uh, ja, ik ja. weet het niet. Locaties ja, het is die cijfer. ze doorgeven? Oké. Okay. Er is een website, het staat ook in topic. Uh, mm -hmm. Er zijn een aantal berichten op cijfers. Ja. Maar. Ja, dat was pas achteraf. Ondertussen zie ik trouwens, en we halen hem er even bij, dat de Blackbox ook online is. Mm -hmm. Die heeft hij misschien ook nogal wat over te vertellen. We bellen hem gewoon even, hij neemt vanzelf al op. Blackbox, neem ons nou op. <laughs> hij is denk ik nog niet klaar. Dan probeer ik het zometeen nog wel een keer. Uh, vertel verder, Tox, Sorry. Ja, want hij was het ook die het aanhaalde, Blackbox. Naar mm -hmm. de aanleiding daarvan heb van uh, de top gemaakt. Ja. Ik had er nog veel eerder van gehoord. En vroeger heb ik ook wel naar geluisterd. Ja. En uh, kun je ook zelf doen. Oké. Okay. Gewoon met een wereldontvanger gewoon kunnen uh, luisteren. Mm -hmm. Met een wereldontvanger kun je die, uh, die codes ontvangen. Ja. Heb je daar niet een, een, een korte golf, uh, zeg maar, zendamateur shit voor nodig? Nee, heel veel wereldontvangers kan dat gewoon. Daarvoor was het ook bedoeld. Ah, oké. Okay. Maar, uh, let wel, als je gewoon een gewone AM-radio hebt, ja? dat is een lange golf. Ah. Ik zie trouwens dat Blackbox al even koffie aan het pakken, dus we gaan hem gewoon nu weer bellen. En uh, dan neemt hij waarschijnlijk wel op met koffie in zijn handen. Hey Blackbox, ha, hallo. Hey, welkom in podcast uh, 36 jongen. Oké, okay, dus uh, ik ben de, ik ben de, ja. Je bent live. Mooi Blackbox. Tactisch weer. Hey, Och. Toxo. Toxo hangt ook en we gaan straks uh, misschien ook even proberen of we Inookzoek te pakken kunnen krijgen. Inhoek zoek ja? Ja. Dat, ik heb hem net even een berichtje gestuurd. Een, een mail. Ik, ik heb even mijn telefoon niet zo voorhanden, Maar misschien is er iemand. Toxie jij hebt zijn nummer ook, hè? Misschien kun je hem eens een sms'je sturen of je zijn mail even wil checken. Inhoek zoek Stapeltje stenen. Ja. Maar uh, Blackbox, we hadden het net even over de, uh, zeg maar, geheime boodschappen, de nummers in de ether via de Korte Golf. Aha. Gaat het nog goed, het laatste trouwens uh, Toxo, weet jij daar iets van? In verband met uh, zonnewinden en uh, uitbarstingen. Nou, uh, daar kun je, heel, kun je heel veel last van krijgen. Ik kan eens een voorbeeld noemen. Dit is wel een leuk zijstapje. Oké. Okay. Uh, dat was in het jaar 1989. Dat was een heel sterke uh, zonnewind. Mm -hmm. ja. Dus ook zonneactiviteit. Mm -hmm. uh, in Canada vingen toen ook een paar uh, elektriciteitscentrales uit. Gewoon EMP shit. Ja, dat was echt dikke shit toen. Okay. En hier in Nederland kon je gewoon... Uh, politie... Uh, zenders... kon je gewoon horen. Uit New ik, York. Uit ik New moet, York? Ja. Ik moet bekennen... Um, NL4951. Dat is de... de... de, de, de, de ja, hoe zeg je dat? centamateurcode van uh, mijn pa. Gray Fox. En uh, ja... Die uh, in diezelfde tijd, rond 89, dat klopt wel wat je zegt, uh, Tox. Mm -hmm. Toen vingen zij inderdaad ook signalen op via hun zendamateur uh, ja, antenne apparatuur shit. Want hij deed het samen met zijn oudere broer, mijn uh, oom, zeg maar. En um, ze haalden echt uh, record -ja, noteringen. Je krijgt dan van die kaartjes van andere zendamateurs ja. van over de hele wereld die dat sturen. En het had inderdaad daarmee te maken. Ja, klopt, ja, Ook met de Aurora Borealis. Ja. Trouwens, we moeten even applausje uh, voor. Uh, niemand minder. Oh, uh, ik ga nu een beetje snel, wacht even. Ctrl F. Dat is een applaus voor Combi. Want Combi applaus. heeft na drie uur tijd zijn USB aan de praat. Nee, oh, acht uur. Acht uur tijd is Combi ermee bezig geweest. En zijn USB 3.0 werkt. Nou, een leuke dagtaak dus. <laughs> ja. Het houtje houdt van, van de, de straat. <laughs> dat zeiden we ook gewoon tegelijk. Ja. Great nee, minds ja, think okay. alike. Ja. Inderdaad, dat was uh, dat van 89 in, uh, in de Quebec ja. en zo. Dat was een, uh, ik zal even kijken, maar dat was een X-15 Solar Flare. En uh, daaruit volgde een, uh, een storm, inderdaad die dus aarde heeft bereikt, die dus uh, flink wat dingen om heeft gegooid. Maar wel apart dat je dus uh, zo in New York kunt ja. Ja, dat, dat heb je wat vaker, dat, dat verandert ook met het uh, tijdstip van de dag en met uh, de lagen in de atmosfeer. Sorry, ik ga even wat berichten binnen. Oké. Okay. Hé, hey, maar zo klinkt het ongeveer, hè? Ja, je hebt... Uh... Dat ah, is oh ja. wel leuk om, maar uh, op die site staat ook ergens uh, fragmentjes. Dan kun je horen van hoe dat klinkt van die tijd. Mm -hmm. uh, heb je daar een linkje van, toevallig? Of staat het ook in de topic? Staat ook in de topic? Wacht even, welke pagina? 1, 2 of 3? Oh, wacht 2. even hier. Pagina 2: Shortwave Radio Oddity Roundup. Luister even mee, mensen. Hier gaat het om. Ik krijg altijd een beetje house shit hierbij. Snap je wat ik bedoel? Maar dit, dit is gewoon een morscode. Ja, nee, dat hoor je. Ik, ik hoor dat het Morse is. Ik heb uh, al Morse geleerd bij de padvinders. Serieus, geen grap. Maar uh, Je hebt ook nog een andere? Ja. Als wat andere gaat. Ja, deze. The Swedish Rhapsody. Bedoel je die? Ja. We gaan even luisteren. En dan hoor je een vrouw uh, wat... wat uh, Nummers oplezen. Oké. Okay. En dat was dan een geheimdik. Maar, ehm, um, bedoel... Het heet Swedish Rhapsody, want dat, die zender had die. Uh, begon dan met, met bekend medediepte. Oké. Okay. Maar hoe, hoe zit het dan? Ik bedoel... Ik. Oh, dit bedoel je? Ja. Even luisteren, mensen. antenne op het plaatje bij de video is trouwens net een, een droogmolen ik bedoel, ja, zo'n windmolen buiten weet je wel voor je was ja, maar daar kun je ook een antenne van maken ja, ja, zeker weten Ja, duidelijk. Ik hoor het. 6, 7, 8, 9, 0. Ja, uh, du Duits en Engels door elkaar. Nee, Zweeds. Oh, is dat Zweeds? Oh, sorry. kort word even gehoord. <laughs> ja, het, het liedje is Zweeds. Oké. Okay. Dat, dat komt uit dat. ja, uh, had je vroeger in de kinderbox om uh, ding moesten aan koordje trekken. Uh, speelde maar een was deze, het Nederlands dan? Wat zei je? Was het dan Nederlands? Nee, dit was Duits. Maar het klinkt wat, wat neppig. Maar het komt in, Ja, ze tikken een code in. Ah. Bij de zender. Mm -hmm. Het is eigenlijk gewoon digitale uh, stemmen zijn. Snippets, zeg maar. Ja. Oké. Okay. Maar... Um, even gewoon puur advocaat van de duivel. Nu... Uh, halen wij uh, vanavond via Torrent, halen wij uh, een programma binnen waarmee je shortwave radio messages kunt uh, versturen. Mm -hmm. Dat kan, namelijk. Iedereen kan op die frequenties in de korte golf komen. Um, als je geïnteresseerd bent, ik heb alles een linkje ergens op Kielveff geplaatst, volgens mij ook in hetzelfde topic, over waar je die, ik hoor hier trouwens in Groningen nu allemaal politieauto's rijden, ik weet niet wat er aan de hand is, maar um, het zijn er echt veel, belachelijk veel. Um, maar als je dus zo'n um, stukje software binnenhoudt en je hebt een microfoon, kun je gewoon gaan praten. Ik heb een, een tijd geleden met iemand zitten praten van Aruba. Of was het nou Curaçao? Nou, in ieder geval een Antilliaan. Die woonde in uh, Israël. Ben heette hij En ik heb echt denk ik wel drie kwartier met hem zitten lullen over de Korte Golf. En um, zo heb ik nog niet zo lang geleden ook over de Korte Golf zitten praten met Adam Curry. Die doet het ook. Die houdt zich ook bezig met het... Uh, maar, bedoel, Wat ik daarmee wil aangeven is dat jij of ik of wij met z'n drieën... Um, wij kunnen ook rare berichten de korte golf in gaan sturen. Ja, het is heel QFF-coats, QFF-coats gewoon. Dus, dus het is niet verwonderlijk dat er zeg maar, uh, uh, verschillende bureautjes uh, heel veel uren hebben... Verloren met het luisteren naar onzinberichten, kan dat? Ja, dat, dat, dat, dat geloof ik wel, Blackbox. Want ik denk, Blackbox, als um, je zeg maar. Um, stel, wij zouden beginnen met um, een soort code. die we op een afgesproken frequentie per dag een wisselende frequentie. en ook per uur misschien nog wel een wisselende frequentie. Daar kun je gewoon een bestandje voor maken. Excel. Dat doe je maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Deel je in over 24 uur, elke uur andere frequentie per dag. Je, je maakt een soort randomizer, waardoor het elke dag op elke uur toch een andere frequentie is en nooit dezelfde. Mm -hmm. um, en dan ga je naar elkaar codes doorsturen op afgesproken tijdstippen. Als je dat doet, dan bezorg je uh, geheime diensten echt, een, echt handenvol werk. Ja, vooral, ik het ja. vooral als je dat begint met iets Russisch, een of andere Russische interlude, en daarna ga je gewoon onzinberichten berichten spuien, nou, reken maar dat je die lui aan het werk zet. Ja, want dat deden ze, deed de KGB in de stage vroeger ook. Ja, maar dat was andersom net zo. De NATO ja. deed het ook. Gewoon onzin, shit ja, de lucht in de... pompen, want dan hou je ze ja. bezig, occupying the enemy. Trouwens, je ziet het nu ook meer, meer sinds uh, dat gedoe in op uh, Mm -hmm. ja, ja, want het klopt, een tijdje geleden gingen die codes weer. Um, ik heb het gepost, moet ik even terug scrollen. Even kijken wanneer dat is geweest. Um, ham Radio, ik post daar wel iets over, wacht even hoor. Ik kan best zijn dat het nog verder terug is. mijn eerste pagina. Ah, eerste pagina, daar post ik iets over. Um, Kom jij het op Radio Code Week. Ja, oeh, in Nederland ook inderdaad. Dat ik, ja, inderdaad. Ik zie dat, dat gebouw even ook weer staan, ja. En oh, de, de Nederlanders hebben dat uitgevonden met dat uh, frequency hopping. Mm -hmm. Ja, is dat een uh, Nederlandse vinding, ja? Ja, want die hadden we in, uh, bij Defensie ook. Mm -hmm. Ja, daar ken ik het ook van. en Mijn pa uh, waarschijnlijk ook. Dat kan ja, niet anders. Ja, andere landen, die hadden nog uh, analoge dingen. Mm -hmm. Mijn pa was ook radio... Hoe noem je dat? Radiotelegrafist vroeger. Ja, ja en wij dat, noemden dat pluggeleukers. Dus. Ja, nou, mijn, mijn pa was een radiotelegrafist uh, in het Harden. Uh -huh. um, daar schoten ze met, schoten ze met de brisantgranaten op de 18 inch Howitzer. En ook met nucleaire uh, koppen. Ja. En ze werkte samen met de Amerikanen die daar in de jaren 70 zaten. En uh, ja, hij, uh, hij heeft een leuke tijd gehad, zei hij. Veel geleerd vooral. Ja. Uh, ik heb het trouwens gevonden: Russian number station UVB-76 went active last night. Ik heb ook geluid. Dit is de buzzer, zo noemen ze hem. Luister even mee. Is het stil? Ah, hier. En dit is begonnen op 2 april. Het was geen, geen 1 april grap, maar 2 april grap. En dat station was ook heel actief tijdens de, um, nou ja, de koude oorlog. Apart. Dit is op um, 14.200.0 kilohertz. Of megahertz, wat is het? Nee, kilohertz. Kilohertz. Ja. Ik zei het wel goed. In de korte golf, de korte band. Hier nog een ander stukje. Ja, het, het is niks anders dan nummers oplezen. Gewoon, volgens mij geven ze gewoon uh, locaties door, of niet? Ja, maar die bussen, die zijn, Normaal heet die, uh, daarom heet die ook zo. Een, een soort, uh, is dat die bootpacker? Wow. Nee, die Woodpecker, dat was een andere antenne. Ook Russisch, toch of niet? Ja, dat was de tegenhanger van Harp. Nee, niet echt, want die Woodpecker. Oh, BB, je valt af en toe weg. Kun je nog eens wat zeggen? Test? Ja, ben er nog. Is zo? Ik hoor je duidelijk. Ja. Oké. Nou, dat zei iemand tegen mij. Een luisteraar. Zacht ook. Hé, maar even teruggaan over die antennes. Even een vraagje tussendoor. Ja, ja. Ik zie dat woedpacker ding hier voor me. Ja. En, uh, maar die, die korte golfzenders. Mm -hmm. uh, wat voor wattage pra vermogen praat je dan over uh, taxo? Nou. Is van belang? Nee, om die hoge wattages te zijn. Mm -hmm. Ik, Ik zie trouwens dat een dolle eland er is. Dolle! Welkom ja. terug! Je bent er weer. Sorry. Wees nou, het die mee? Ja, ik, Dolle, luister je ook? Wacht even, ik vraag hem al even. Luister je ook? We praten over je in de podcast. We zullen zien, hij gaat zo vast wel uh, antwoorden. Ja. Hij, hij is druk aan het praten over jihadisten. Ja, het gaat helemaal, uh, helemaal los daar jongens, daar in, uh, ja. in Irak. Ja, daar komen we straks ook zeker nog op uh, Blackbox. Ik, okay. ik, ik hou mijn hart daar uh, een beetje voor vast. Ja, ik. Uh, ja, daar steeds meer van die ook terugkeren. Maar goed, dan, misschien moeten we daarvoor wel uh, heel erg voorbereid zijn en onze eigen nummerstation beginnen met Q5. Uh, Blackbox had nog een vraag op die. Op ja, oh, vertel. Sorry. Ja. ja, die vermogen, vermogens van die antennes. Ja. Toch zo. Weet jij dat? Je was kan aan het men, vertellen. De, de gewone zenders, die, die uh, geheime zenders, zeg maar. Mm -hmm. Oh, stop. Als je zegt geheime zender, <laughs> dan denk ik, wacht even. Ja. Ah, ah, ah, ah. Geheime, wacht even hoor. Als, geheime zender, dan denk ik aan dit. Komt ie, Station Bosrand. <laughs> oh jee, yeah, toch niet zo'n Rioolboyzongroeper of wel? De geheime zender mix Hallo, wat ik wel een ja, wil een plaatje aanvragen voor uw boeken Wil jullie een plaatje aan de reden Ja, maar hier een plaatje van de, de geheime de zender de Nee, de goed Geheime zenders, ik snapte hier wel Tox, maar Automatisch komt dat in op Ja, hier ook veel van piraten piratenzenders Ja Van het Olle Pekel Olle Pekel uh, even, uh, Radio 66.6 FM Dat idee maar goed, die... Ja. Uh, voor Quart of oh, goh, heb niet zo heel veel vermogen nodig. Mm -hmm. Dat zien we met die zend Die kunnen met iedereen hullen over de hele wereld. Klopt. Hangt wel en van ff. het weer af, trouwens. Ja, precies. En dat uh, had we het eerder al over. Dat is aan uh, welke tijdstip van de dag. Mm -hmm. En de toestand van de atmosfeer. Ah, ik zie trouwens dat Dolle zit in headset. Kan niet meeluisteren. Maar vertel verder, sorry. Maar die hoedbacken, dat was echt een hoog vermogen bezender. Gebruikten mm -hmm. ze om uh, ballistische raketten uh, op te sporen. Oké, okay. dus van die de Amerikanen weer... zeg maar. Hoe, hoe spoor ja. je dat op dan? De, de, dat ding stuurt dus waarschijnlijk een signaal in de stratosfeer, atmosfeer? Ja, en die kaatst dan uh, als een raket uh, voorbij mm -hmm. En dat, dat deel komt op die raket. Dan ah, kaatst ze okay. dan weer terug. Eigenlijk een soort radar. Maar dan anders. Ja. Oké. Okay. Oh, ik heb, ik heb ook wel eens een kleine andere theorie gelezen over die bootbacker. Vertel. Uh, er is er al een topic over, toch? In, staat dat niet gewoon, of, of staat het in het HARP-topic? Ja, ja, ja oké. Okay. Het wordt altijd door elkaar gehaald. Mm -hmm. Want Rus had ook echte Tesla-generatoren. Wow. Maar dat zijn van die. Uh, hoe, ja, hoe kwamen echt... de Russen aan die Tesla-technologie? Kan je dat vertellen, Tox? Spionage of hoe? Ja, experimenten mee doen. Oké. Okay. Ja, waar ze wel goed in zijn, die Russen. Mm -hmm. Ja, en vaak worden sommige technologieën op hetzelfde moment uitgevonden op verschillende plekken, hè? Dat is, had... dat is een soort synergie in het universum of zo. Ja, Daar dat geloof ik echt de... in. Honderd, uh, kijk maar naar die uh, 100 Monkey-story. Uh, heeft dat niet gewoon met de flow van het universum te maken? Of de trilling of de vibratie waarin wij ons bevinden? Ja, meer het bewustzijnniveau waar we als mensen op zitten, ja. Dan pikken we elkaar als dingetjes op. Maar er is een heel mooi voorbeeld uh, over, uh, over die, die, die, uh, dat dat over wordt genomen. Uh, die, die 100 Monkeys uh, uh, verhaal. Mm Heet -hmm. je dat niet? Dat staat ook op QVV ergens. Er begint er begin één aapje die begint uh, zoete aardappelen te wassen. Ho, oh. Maar dat, Vandaag nog gegeten trouwens een stukje sweet potato uit de oven. Ah, oké. Okay. En uh, nou, dat wordt uh, opgepikt eerst door de groep op een eiland. En mm -hmm. uh, vervolgens doet die hele groep het op het eiland en vervolgens zien ze het ook uh, zeg maar op het vasteland gebeuren. En dat is dan wel raar, want die avond uh, gaan niet uh, zwemmen. Dus uh, hoe komen ze aan die informatie? Ja. Dus het springt over. Op een of andere manier. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik snap, ik, dat, wat jij zegt, heb ik, dat is eigenlijk hetzelfde... Um, als het verhaal van... Um, als jij een... atoom of een deeltje... beïnvloedt... en... datzelfde deeltje... heeft een... een soortgelijk atoom, een broederdeel of ik weet niet of ik het goed uitleg. hoor. Ik ben natuurlijk geen... Uh, um, nucleaire uh, wetenschapper... Dus maar, ja dan Als je de ene beïnvloedt, dan wordt de ander ook beïnvloed. Snap je? Dus eigenlijk, Black Box, wat ik probeer uh, te zeggen... is dat dat dus net zo is met onze staat van bewustzijn. En daarbij ook uit atomen en deeltjes bestaan. Ja, Voel ja, ik of inderdaad. zie ik hier een link. Zou het dan toch zo zijn dat we uit een petri-schaaltje komen... En dan denk ik even weer terug aan het, uh, aan het einde van uh, The Man in Black. Ja, micro oh, <laughs> of zeg ik nu weer veel te veel. Ja, Weet ik hoor ja, ook wel mijn eigen Schaalt. Ja, nee, maar ik denk echt zo, hè. Ja. Oké, okay. je hebt iets... en dat roeit in een schaaltje En dat schaaltje is als... Universum. Naast die dude zitten nog 35 dudes in een klas, ook te roeren in een petrischaaltje. Ook allemaal universa. En dat doen ze om op zoek te gaan naar dat, die ene andere god die zij zelf kunnen produceren. Een soort speelmaatje. Een, een soort waar je vertier mee hebt. Vrienden om mee te spelen, om mee te gaan voetballen, om mee te gaan schakelen, om mee te gaan whatever. Het is misschien een rare gedachte... maar ik, ja, echt... Z zoiets. Ja. Weet je ergens, ergens uh, klinkt het wel... Uh, ja, heeft wel wat, ja. Inderdaad. Terwijl, als je bedenkt... dat onze aarde... stel, wij gaan... uit de dampkring. Ja? En je gaat weg bij aarde. En je gaat... alsmaar rechtdoor. recht rechtdoor. Dan kom je nooit... Meer op hetzelfde punt uit. Zo groot is ons universum. Maar. Oh, ik, ik zat even te denken aan het de beeld van Infinity. Ja, nou ja, goed. Neem maar. Een speldenknop. Neem je. En dat is dan ons melkwegstelsel. <lacht> Hoe groot is de aarde dan? Hoe groot zijn wij nog? Nou, ehm. Um... En vandaar die Zin gedachte we... aan het Petrischaaltje altijd. Wat ik dan wel weer ook leuk vind, is dat ze dus uh, zeg maar de hersenactiviteit een foto van hebben gemaakt op mm -hmm. uh, celniveau. Klopt. En uh, ja, als je dus nou, dan zie je die foto. Mm -hmm. Die kun je wel opzoeken op, op, op Google. Nee, ik weet, hij staat ook wel op QFF trouwens. Ja, hè? hij staat ook wel op internet. Maar dan zie je het plaatje en dan maken ze zelf foto's ze van het Is internet. <lacht> en dan is hetzelfde plaatje ja nee dat klopt nee, maar het universum en een foto van de hersenactiviteit komen overeen, klopt, staat gewoon op QVF het internet het internet is QVF QVF is het internet QVF.nu mensen QFF.nu ja, juist is mijn nieuwe one liner trouwens nee. gewoon aan de kassa in de supermarkt QFF.nu nu, nu. Ik in plaats het nu. Tot ziens. QVF.nu Ja. Uh. ja. Uh, wat dacht je van een muziekje en daarna een bumpertje en het volgende onderwerp? Uh, ja. Dan uh, wil ik nog één ding vragen. Oh, ja, nee, doe je ding. Doe je ding. En uh, toch ah, zo, als ja. je een amateur bent, wat voor vermogen heb je dan nou nodig om te kunnen zenden over de hele wereld? 220 volt. Nee, dat nou, dat van antenne. Nee, dat is voltage. Nee, nee, uh, nee, nee, nee, maar dat bedo ik bedoel, het kan via internet. Daarmee bedoel ik te zeggen 220 volt. Oh, oké, okay. wat ik... Ja, volgende... Oké. Okay. Nee, maar als uh, het internet uh, weg is... <laughs> stel, wat kan gebeuren... Heb je een ham radio nodig, toch? Ja, of uh, iets... Uh, een zendertje. Zo'n zo dikke bak. Ja, met Een paar batterijtjes kan wel. Serieus? Kan het aan, hè? Ja. We hebben zendamateurs ik... uh, wel gedaan. Handleiding uh, Handleiding. Je... Kijk, en dat was ook de kracht van die uh, zenders... Mm -hmm. En ze zijn, uh, ja, er is een zender in Noorwegen, of Rusland. Ja. Ik kan iemand zenden in uh, Zuid-Amerika bijvoorbeeld. Wow. Ja, en wat voor wattage zit er dan achter? Op die antenne? Kilowatt of zo. Eén kilowatt? Een kwam, hè? Ja. Ja, dat okay. is echt veel minder dan uh, nou, FM-zenders bijvoorbeeld. Dat zijn zo'n kilowatts. Mm hm en dat is maar op korte afstand. Maar okay. met korte volk kun je de hele wereld rond. Dat kun je nagaan. Maar je moet wel, uh, dat gaan we ook bij de prenties doen. Mm -hmm. Als je een wereldontvangertje hebt, dan, dan de antenne, ja, dan ontvang je wel wat mee. Mm -hmm. Hoe gaat je de wereld omroep? Dat was wel een sterke zender. Maar als je betere ontvangst wil, dan moet je gewoon een uh, stuk prikkelbraad nemen. Oké, okay. nou. Klaar voor muziek? Ja. Oké. Okay. Um, ik heb even uh, goed gedacht. Ja. En na nou, lang denken was ik eruit. The Doors. Maar dan live. Vanuit okay. New York. Met het nummer Roadhouse Blues. Dat was een goede. Ja, dat dacht ik. Maar dan moet de mixer nog wel even meewerken. Enjoy. En toch zo en BB, tot zo. Tot zo. Luisteraars ook trouwens, Tot zo. Ja, inderdaad, gewoon een ouderwetse live podcast en dolle. Ik hoop dat je inmiddels al luistert, zodat je ons ook gewoon kan horen. Ik yeah. hey, dolle, dolle, dolle, dolle. Luister, speciaal voor jou. Luister goed. Ik bleek bijna. Oh, mijn nagels af. Swedish beer, from dolle, uit Zweden. Above, so below. En ook deze podcast wordt weer mede mogelijk gemaakt door Satan en Lucifer. En ja, sorry, ik heb mijn ziel verkocht. I type a six, six six on my keyboard. I type a six six six on my keyboard. A cake a cheek con a a on my a a on Jullie dachten toch niet dat het logo van QFF voor niks zo was? <laughs> Welkom to de MKE Ultra World of QFF. niks aan doen ik droom s'nachts elke nacht van butterflies, van vlinders en 9-11 was echt geen inside job mensen het waren de terroristen van al-qaeda Give up your vows, give up your vows, save our city, save our city, right now. Wodan, alleen jij hoort deze stem, Ik zit in je hoofd wow dan I'm gonna go to the library and find a book. I want you to catch her in the rain. If you catch her in the rain, thank you, thank you, thank you, everybody. Thank you, thank you very much. En welkom terug bij de 36e Kielvev Podcast. Eh, Toxo en BB, hangen jullie nog? Ja, BB ja. is er nog. En ik hoor Toxo ook, gelukkig. Eh, dan, ja, dan zeg ik Bumpertje en het uh, volgende onderwerp. Ik ja. geloof dat dan uh, even hulp moet gaan zoeken. Hij houdt allemaal stemmen in zijn hoofd. Oh? Weird Voices. het volgende onderwerp waar we over gaan praten is ovulatie bij mannen. Nee, grapje. Oh, wat gek, die staat niet in mijn leesje. Nee. Sorry. We gaan natuurlijk praten over squirten met dromen. Nee, ook niet. Maar ik kan even een poging wagen, maar dat moet ik even heel slim doen. Uh, om Inuks te bellen. Um, ik ja, ik kan een poging wagen, maar ik, ik weet niet of het slim is, want dan komt hij misschien met zijn echte naam in de podcast. Maar dat kan ik proberen eruit te piepen. Zou ik het proberen? Of zeggen jullie van: doe me niet? Ja, als, als je je loekzoek zoekt gaat bellen, dan is Ja, dat is wel grappig, toch? Ja, ja, ik ga gewoon mijn best doen. Maar het moet wel even heel tactisch. Want uh, hij, voor hetzelfde geld gaat hij mijn naam noemen. <laughs> Want we kennen elkaar ook persoonlijk. Uh, uh, kun, je, moet, kun je hem niet eerst even zo bellen dan? Uh, te, dat je hem eerst even belt en dan... Uh, um, ja, ik veel, even muziek ja, maar dan scoren. ben ik... Dat is zo, dan sowieso... Ja. Um, dan, dat is dan sowieso te horen in een podcast. Dat is een beetje het probleem. <clears> Hou <throat> je de schuif van uh, Skype even dicht? Ja gaat hmm. ik wel even, dus lees ik wel even wat voor of zo uit het grote QFF boek Even denken, want volgens mij is het dan nog steeds hoorbaar. Want als ik de schuif gooi, zeg maar, dan hoor ik hem ook niet meer. Ah, oké. Okay. Dus ik zit daar een beetje, hmm, Denk, denk, denk, denk, denk, denk. En, is er je... een QFM met het nummer van uh, Inuksuk die buiten ons drie om, Inuksuk kan vragen of hij als Inoukzoek de telefoon op wil nemen ik weet niet neemt hij ook een uh, nummer? Ik weet het niet is, is er een Qfeffer die dat kan of misschien uh, Tox, <coughs> je had zijn nummer toch ja ik heb hem nog niet gevonden oh oké, okay. ja, ik, ik heb hier wel een linkje naar zijn nummer, het staat gewoon uh, dat kan ik wel even in de shout posten um, misschien is er gewoon een Qfeffer die hem een smsje kan sturen met het verzoek om, als hij zometeen gebeld wordt, um, op te nemen met de naam Inukshoek. En niet met zijn, eigen, uh, zijn, zijn echte eigen naam. Dat zou ik heel fijn vinden. Want uh, dan... Ja, oh, Ninti heeft het nummer van Inukshoek. Uh, Ninty, zou jij hem willen bellen of willen sms'en en hem dat willen vragen? Ik heb het nummer namelijk ook wel. Zie dus link die ik net uh, dropte in uh, de shout. Maar... Ik, ik, ja, ik, ik vind het een beetje lullig als hij uh, op het onderwerp zeg maar, erin komt en met zijn echte naam. Oh, goed. ik weet niet of hij mij wel kent uh, nog, zo, 1, 2, 3. Nee, nou ja, ik, ik zit gewoon met het feit dat ja, ik ook wel tijdens muziek zou kunnen bellen. Maar dan, uh, dit kan ook. Dan gaan we eerst een ander onderwerp bespreken. En dan ga ik hem zo meteen tijdens het volgende muziekje anders wel even proberen te bellen, oké? Okay? Oké. Okay. Um, goed nummers in de ether hebben we gehad. Dan gaan we naar professor Verhagen over het Rijnland model als alternatief. Dat is een topic dat echt vol staat met informatie. En daar ben ik Toxopijs erg dankbaar voor. Want Toxo... Eh, Kom op kerel, je, je hebt dat ding echt helemaal volgespamd met echt vet nuttige, interessante informatie. En dat ik niet gereageerd heb in dat topic. Het heeft alles te maken met dat ik in nog zoveel topics wil reageren. Maar we hebben sinds kort een mooie ja, functie op QVF. Dankzij Toby. Toby bedankt daarvoor. Dat, dat wil ik even benadrukken. Dat je dus dingen kan markeren om later op terug te komen. Zo heb ik een hele rits met dingen die ik gemarkeerd heb, waar ik op terug wil komen. En dit is een van die dingen. Maar jij was zelf al uh, degene die het uh, voorzien heeft van een tag, uh, Toxopace. Kan je wat ja. meer vertellen over uh, dit topic? Ja. Nou, nou, het gaat over, over um, het is een Belgische professor van Hazen. Ja. En uh, het is nog kritisch om, uh, op de, de huidige samenleving. Oké. Okay. En, uh, even heeft het vooral over ja, België Nederland. Maar mm ook -hmm. uh, de rest van Europa. Ja. En uh, nou, vooral in Europa zien we het verschil uh, heel groot. Het verschil is van, uh, met vroeger, dan heb ik het over zeg maar, zo'n 20, 30 jaar geleden. En mm -hmm. nu zeg maar. Uh, vroeger was het meer een. Uh, dingen werden nog door de staat gedaan. Uh, mm -hmm. in Nederland. Hadden we nog bijvoorbeeld uh, de PTT, uh, NS was nog staatseigendom. Ja, wat is tegenwoordig bijna alles is geen staatseigendom meer. Nee, het is ja. geprivatiseerd. Maar hoe zit dat dan, uh, Tox? Want dat vraag ik me dan even af. Ik las vandaag dat de, de, de NS krijgt 1 miljard, ruim 1 miljard, om het spoor te verbeteren. Waarom betalen we dan nog belasting? Ja, dat bedoel ik. Ja, maar, waarom gaat er een miljard naar een bedrijf dat, ge dat eigenlijk gewoon deels geprivatiseerd is? Mm -hmm. ja, of helemaal? Is of zijn ze inmiddels helemaal geprivatiseerd? Ja, maar volgens mij heeft de staat dan nog altijd een laatste woord of zo. Of mogen ze een controlerende uh, functie hebben? Weet ik veel ergens in die trend. Oké, okay, of een, of een uh, aandeel gewoon nog. In ja, de bv de van het nieuwe bedrijf. Het ja, is natuurlijk alles een smaakwerking geworden. Uh, Gemeenten en uh, overheden die houden zich bezig met uh, investeringen en dingen wat, wat, wat ze eigenlijk helemaal uh, niet uh, hoeven te doen of moeten gaan doen. Jawel, jawel, oh Blackbox. Dat zie je verkeerd. Dat oh. werkt zo. ambtenaar Jan of ambtenaar Piet, of ambtenaar Kees, of ambtenaar Klaas, of ambtenaar Willem. Die werken bij de gemeente, stemmen al jaren PvdA en zijn actief lid van de partij. Hun kinderen studeren. Dingen als muziektherapie. Of andere vage vakken. En met alle respect voor muziektherapeuten Maar dat zijn hobby's. Die zijn verzonnen om mensen een baan te geven. Ja, zo en, ze wel meer, ja. ja en het hele netwerk gebeuren, dat is daarop gebaseerd. En daardoor heb je allerlei therapeuten en managers die eigenlijk helemaal niet nodig zijn. Maar de ze zijn het toch. Ten koste van. De onderlaag. De arbeider. Ja. ja. Ik Dat is triest. Weer. En het wordt steeds erger. Ja, het moet wel, want ze. ze kijk. Het is gebaseerd op schulden uiteindelijk. En ja. ze moeten gewoon. Telkens weer meer schuld creëren En ze hebben dus gewoon meer geld nodig. Anders dan mm -hmm. valt de hele bende om. Ik denk dat de grens wel breed is. Ja. Ik denk Dat wel zien we, we er ook wel ja, in het... het uh, ja, neoliberale samenleving. Ze kun je het nu wel niet. Jongen, het, het is echt ziek. Ja. Tox. ik bedoel, ik, ik hoor soms mensen... die zijn uh, amper 30 jaar oud... die noemen zichzelf ontwerper. Ik ben ontwerper. Ik ben afgestudeerd. Ik ben ontwerper. What the fuck? Denk ik dan. Mm -hmm. Ze hebben poep. Oftewel nul aan werkervaring... Maar ik ben ontwerper, ik ben afgestudeerd, ik ben ontwerper. Maar wat hebben ze dan ooit ontworpen? Maar door die nieuwe uh, nou ja, afgestudeerde laag hè, of designer of ontwerper komen mensen als ik en niet meer aan de bak. We zijn te oud, te duur, maar ik heb wel twintig jaar ervaring in mijn rugzak bij allemaal nee, bedrijven je moet een nee, stempel ik, hebben ja maar ik heb een master, ik heb een bachelor maar ik kom niet meer aan de bak want ik ben niet meer van de new generation designers maar ik heb wel heel veel dingen ontworpen snap je? ook dingen ja. die vandaag de dag nog gebruikt worden en dat, dat, dat is wel eens frustrerend ik bedoel, dat ik denk van als ik een blik bier pak de koelmeter heb ik bedacht voor gros de witte auto's van Heineken die rondrijden heb ik bedacht, maar de credits krijg ik niet en aan de bak komen hol maar, want ik ben te oud, ik ben te duur en dat is voor veel mensen het geval en dat vind ik heel frustrerend, want dat zijn vaak wel mensen met heel veel know-how en heel veel ervaring en ik praat niet alleen voor mezelf, ik praat echt voor een hele grote groep mensen in Nederland die Ontzettend veel kennis hebben, maar niet aan de bak komen. Ja, inderdaad. Ik heb ook altijd uh, het geluk gehad dat ik, uh, zeg maar, uh, in mijn carrière uh, altijd, uh, uh, zeg maar, uh, echt uh, het kon leren van oudere vakmensen. Mm -hmm. Want ja, die kunnen jou dingen leren die, en die staan echt niet in de schoolboeken, joh. Dat is, uh, en dat is, uh, ja, allemaal verloren, leek al bijna. ambachtelijke beroepen. Mo moest kijken wat ze met het schoolsysteem hebben gedaan, joh. Dat, is, ja. dat heeft helemaal niks meer met ambacht te maken. Nou, dus dat is gewoon uh, uh, uren producerende fabrieken zijn er geworden. Het heeft Scholen. alles met geld te maken. Alles. Kijk naar het statiegeld gebeuren. Ze willen statiegeld eruit flikkeren. op aandringen van Coca-Cola en Albert Heijn. Ja, ja. hallo, dikke en lul, drie dan? bier. En Waarom? Wat zeggen ze dan? Het is niet meer van deze tijd. Ja, het is niet meer. Het is zo het, het is goed aan mijn zak, aan mijn pik. Echt, het is. Uh, fuck jullie allemaal, denk ik dan. Want die plastic flessen... ik heb op Zitmaten gewoond. Daar bestaat geen... statiegeld. Daar wordt alles... op straat geflikkerd. Ik ben in... heel veel derde wereldlanden geweest waar geen... statiegeld is. En daar wordt plastic... shit op straat geflikkerd. En dat wil ik niet. Ja, maar dat is echt een... gigantisch probleem aan het worden... op dit moment. Ja, maar oh, hallo. Ik oh, bedoel, oh, McDonald's. Oh, plastic World. Nee, maar neem McDonald's. Overal... zie je die fucking gore... ...kutmeuk op straat liggen en ik word daar echt heel erg kwaad om. Want het ligt overal, maar ze betalen daar geen geld voor. En dat wil Coca Cola dus nu straks ook. Oh. Dus ze betalen er wel geld voor misschien. misschien ja, maar hoe zien ze dat voor, voor zich, dat, dat ja, we straks het het gewoon betekent. flessen bier op straat kapot gooien van ah, flik hem op straat, want dat gebeurt op Sint Maarten. En dat gebeurt in andere landen, waar geen statiegeld is. Nou ja, politici die dat niet inzien, die... Uh... Ja, maar dat is het probleem. Ze hebben hun ziel overkocht. Ja, ze, ze, gaan, het, ze gaan het plaatje afspelen wat ze vorige spiegel kregen ja. dat was... Die lobbyisten, die, jongen, die lobbyen wat af. Ja, en uh, ze halen alle, alle mogelijke truc uit, uit, uit de doos om uh, hun doel te breken hoor. Uh... Ja, maar bedoel, moeten onze Waddenzee dan straks vol liggen met colaflessen en zo'n plastic soep? Nee, nee, natuurlijk niet. Maar die nee, maar dat gaat, gaat wel van. gebeuren. Ja, daar ben ik ook bang voor, ja. Inderdaad. Ja, en Wodan zegt terecht gratis reclame, al dat vuil. Ja, maar wij mensen moeten eigenlijk gewoon met z'n allen de prikstok pakken, dat vuil opprikken en terugflikkeren bij McDonald's voor de deur. Alsjeblieft, stik er maar in. Nou, ik, ik heb al zoiets uit mezelf, uh, in ieder geval bij mij uh, in de omgeving, om het huis en zo. Als, het, als daar zwerfvuil ligt, dan, uh, dan pak ik het wel even op. Ik doe het ook, doe het maar... Niet meer dan normaal, maar... Nee, maar ik word echt boos van mensen die gewoon dingen op straat wegflikkeren. Gewoon, pff, gooi me weg. Ik schrijf een best... kenteken op, ik lap ze erbij. Het wordt uh, op andere plekken in de. Uh, uh, ik, ik heb bijvoorbeeld in Canada gereden. Als, jij, als ze daar betrappen dat jij daar een blikje uit het raam gooit. Mm -hmm. Want die mensen zijn ook uh, bijvoorbeeld heel erg met de natuur. Die hebben ook een hele andere mentaliteit wat dat betreft. Maar dan heb je gewoon uh, 3000 dollar boete hoor. Geen probleem. Ja, maar Toby zegt ook terecht, het is voor die bedrijven zelf niet goedkoper als ze die flessen recyclen. Ik heb gisteren een stukje één vandaag gezien. Dat was een aflevering van vorige week. En daarin komt het hele statiegeldprobleem even actueel naar voren. En het, elke fles kost 6 cent. Ja joh, dat gaat en, tegenwoordig. Ze dat ja, maar die 6 cent, die moet, bedoel, wat kost het als die shit straks op onze aarde terechtkomt? Veel. We hebben, het, het is al, kijk hier in Nederland valt het misschien nog wel mee maar net wat je zegt, die landen waar het dus helemaal niet gereguleerd is Afrika en zo oh, Toby stelde de vraag van is het voor die bedrijven zelf niet goedkoper als ze die flessen recyclen nee dus, uh, sorry Toby maar het kost 6 cent per fles en dat is de reden maar om ze te recyclen nou om ze niet meer te gaan recyclen. Het kost te veel geld. Op dit moment zijn het de supermarkten die dat hele statiegeldprobleem voor ja, een deel betalen. Ze gaan nou ook in één keer lopen lullen dat die, uh, dat het dat in, innemen zo moeilijk is. Ja. Maar het is er nou moeilijk aan. Ze hebben de fucking zo'n heel mooi apparaat staan. Geloof mij dat inzamelen straks op die plastic uh, inzamelpunten. Dat gaat niet werken. Dat duurt drie, vier, vijf jaar. En dan je dat plastic gewoon op straat rond. En de glazen flessen idem dito, de bierflesjes, die worden overal kapot gegooid. Let maar op. Uh, ik, heb wel een, uh, ik heb wel een oplossing. Staat ook op QFF. Uh, mm -hmm. Je kunt met 1 kilogram uh, plastic, ja? kun je ongeveer uh, 0,8 liter uh, diesel uh, genereren. Ja. Okay? ja, uit diesel kun je brandstof halen, klopt. Uit, uit, uit plastic, ja. Ja, ik bedoel, oh, sorry. Uit plastic kun je brandstof halen. In dit geval diesel. En uh, de techniek is niet, uh, niet erg moeilijk. Ja. Ja, nee, uh, kijk, Fripsi zegt... Ja, dat wassen van die glazen kost miljoenen liters water. Ja, maar prima. En dat plastic in het milieu. Wat kost dat? Dierenlevenspunt. Ja, dus het... Uh... Zoek maar eens op, op Google, zoek maar eens op uh, Plastic, uh, plastic soep. Ja, joh, ik heb het op Sint Maarten gezien. Het is echt te triest voor woorden. Je had een uh, website, daar uh, blogde ik wel stukjes voor. Uh, SXM Pages. Je had ook uh, Private Eye en SXM Today, de krant. Uh, nou ja, en SXM Today.com, daar schreef ik stukjes voor. En ik heb meermaals het milieu aangesneden. Want op Sint Maarten verbranden ze afval elke dinsdag. Oh ja, heb je, ze je het de afvalbult steekt gewoon in de fik. Maakt niet uit wat. Bezin erover, vuur erbij. In de we, fik. We, ja. Maar even, dat, dat plastic soep. Um, ik heb toevallig voor laatste reportage gezien: we gingen ze zo op zoek naar een, uh, een eiland, wat dus gelegen ligt in, uh, ergens in de Stille Zuidzee, meen ik. Mm -hmm. En dat wordt alleen bewoond door vogels. Mm -hmm. En uh, die uh, wetenschappers, die starten daar uh, op dat eiland. En, uh, die zei zich ver, vervolgens wezenloos geschrokken: het hele eiland lag uh, bedolven met kadavers. Vooral ja, jonge vogels. En um, als je dan zo'n vogel van dichtbij benaderen, uh, dat zag je bijna bij elke vogel: dat of witte of blauwe stukjes plastic, dus gewoon mm -hmm. in het, ja, het uh, darmkanaal zaten, waardoor dus die beesten kapot zijn gegaan. Ja. Zo lagen er dus miljoenen kadavers, um, lagen gewoon op dat eiland, met allemaal. Uh, ja, elk beestje had dus plastic wit en blauw plastic uh, in het uh, rotende lichaampje zitten dus. Dat is echt een hele grote bende staat. dat. Oh. kun je nagaan wat, wat voor rotzooi het eigenlijk is? Ja, want uh, ja, de zeeën die hebben stromingen. En uh, dat zijn gewoon uh, circulerende stromingen. En dat plastic dat, ja, dat, in dat, dat komt zeg maar in het oog. ja En dat blijft daar drijven. En dat wordt kleiner en dan wordt steeds kleiner in, uh, dan en dan uh, nou, zakt het en inmiddels is het uh, ja, van grote proporties. Want, denk ja, je ziet het dan gewoon dan al in vijvers. Het begint met vijvers, rivieren, kanalen. Uh, hoe is het bij jou in de dollar bijvoorbeeld, uh, Tox? Nou, ja, gek dus het valt daar op zich wel mee. Mm -hmm. Maar ik heb daar wel veel over gehoord, over die ems. Dat daar heel veel problemen zijn, zeg maar. De ems, de dollard, dat moet anders worden, ecologisch gezien, voor de dieren. Ja, ik weet wel wat het probleem daar is namelijk. Mm -hmm. um, alles wat op het land gebeurt, rondom de dollard. Ja. Dus wat de boeren op het land spuiten en gooien. Mm -hmm. Dat wordt via de sloot afgevoerd en dat komt in de dollard. Um, de ja. dollard, um, zoek je kaartje maar eens op, uh, dead zones. Ja. Uh, er zit er en de omgeving uh, zitten uh, gewoon onder een uh, hele dikke deadzoon. De, uh, het zeewater is daar van uitermate slechte kwaliteit. bevat ook weinig zuurstof. En uh, ja, is, uh, dat is dus het grote probleem wat daar aan de hand is. Dus, ja. uh, het spul wat dus op het land gebruikt wordt uiteindelijk dus op, in een stukje zee komt waar weinig stroming is en dat hoopt mm -hmm. zich dan op. En dat is het grote probleem. En de, de OC ook die is ook. Uh, dat is ook een, een, een, een zee waar dus veel meer vervuild is, omdat er minder stroming is. We, we moeten gewoon met z'n allen meer uh, denken om het milieu. Maar die professor Verhagen, uh, Tox, om daar even op ja. terug te komen. Oh ja, ja. natuurlijk. Ja. Kun, kun, kun je daar nog eens wat uh, meer over vertellen? Nou, hij uh, heeft het ook onder andere bijvoorbeeld uh, over de huidige samenleving. Mm -hmm. ja, Hij heeft het bijvoorbeeld over van uh, het verband tussen een neoliberale samenleving en het ja. aantal mensen met psychische klachten. Mm -hmm. en, uh, je ziet nu bijvoorbeeld uh, er komt steeds meer op aan van uh, mensen moeten alleen maar uren maken, presteren. Ja. Uh, ze krijgen geen verantwoording over hun eigen werk. Dus ze moeten hmm. wel verantwoording afleggen. Nou, hmm. dat zorgt dus voor heel veel uh, stress. Uh, noem het maar op. Hmm. En je ziet echt een gigantische stijging van uh, mensen met psychische klachten door, door het werk. Oké. Okay. En dat zie je nu ja, gewoon ook op de arbeidsmarkt. Van, ja, er is wel echt iets grondig mis mee. En, uh, vroeger kon je meer vakman zijn ja en je kon je eigen ding doen maar dat kan niet meer, want elke idioot kan, kan zich tegenwoordig, wat ik net ook benoemde, designer of ontwerper ja. of timmerman of klusser noemen ja, want dat komt door, ook door het uh, onderwijssysteem mm -hmm. vroeger kon je gewoon eigenlijk wel een beetje zelf zijn staat dat niet ook gewoon in, in directe verbinding met dat hyper Perfectionisme. Wat hij ook, die, die professor ook zeg maar, omschrijft. Ja, ook ja. De, de zeg maar, de, de mensen bij wie de angst en depressie het meest op de voorgrond uh, treden. Ja. Ja, sommige mensen zijn er meer gevoelig voor als de anderen. Het schuldgevoel is bij mislukking gewoon heel erg heel, heel, heel groot voor die mensen. Ja. Helemaal in dit tijdperk, zeg maar, van exact. de maakbare mens, waarin het, uh, het merendeel van ons, zeg maar, zeg maar um, nou ja, die voelen zich verantwoordelijk voor het eigen falen. Dat was vroeger ook niet zo, maar dat is nu wel. Mensen zijn zich meer bewust daarvan. Ja, want ze krijgen wel, uh, ja, de, ze moeten wel verantwoording afleggen over hun werk. Vroeger was dat uh, je baas of, of je chef, zeg maar. Mm -hmm. en, en jij voelde Alleen maar je, je vak uit te voeren. Ja. Vroeger was het ook gewoon breder. Ook. Nu is het allemaal, uh, ik zie dat een heel veel beroepen, uh, Het is allemaal een beetje in vakjes uh, gedrukt. Mm -hmm. Ja, al, alles uitbesteden. Ja, klopt. Precies, ja. Ik meer op mijn eigen dak. Dus alles uitbesteden en alleen, en dat noemen ze dan uh, die achtelijke core business noemen ze dat. Ja, maar ja. dat hele outsourcing, dat, dat, dat is gewoon. Dat is way beyond. Levels of. Uh, extinction gegaan, zeg maar. De, ze hebben daarmee. Een heel veel branches. uitgeroeid. En dan met name. De, de dienstverlenende sectoren. in de markt. op heel veel vlakken. die zijn uh, daarmee. compleet buitenspel gezet. Ja, ook. ook gewoon. De, de, de, uh, je verliest gewoon kennis. Algemene kennis verlies je. Ja, nee. Ja, dus je kunnen, mensen kunnen straks, zeg maar. Uh, wat, je dus, wat ik dus altijd zag, is uh, het Amerikaanse systeem. Mm -hmm. uh, je hebt één iemand um, die, uh, die gaat iets controleren en die vindt iets en die ja. wijst ernaar. Mm -hmm. Dan heb je een tweede poppetje die komt dan kijken, die gaat dan kijken wat er aan de hand is. Ja. En die gaat dan zeg maar de, de, de reparatie uitschrijven. En vervolgens komt uh, misschien wel ja, een poppetje vier of vijf om. Ja, maar dat is, de, dat, is de, dat is de bureaucratie van het apparaat. Ja. Maar wat ik ja, niet dat snap, en dat, dat mis ik heel erg... Wie controleert de controleurs? Want in, in dit geval is de overheid even de controlerende instantie. Maar wie controleert die ja, daar? Daar heb je Zijn... weer andere bedrijfjes voor. Nee, dat is niet waar. Want de, de overheid wordt gewoon pertinent niet gecontroleerd ambtenaren kunnen falen wat ze willen... ze worden oh, toch niet aangepakt. Overheid, ja. Ja, ja. Wie ja, controleert ja. de controleurs? En dat, dat zou... gewoon zo'n ongelooflijk belangrijk fundament... van de samenleving moeten zijn... dat de mensen die... ons controleren, in dit geval... de overheid... er zijn veel mensen tegen de overheid. Hè? Maar goed, als je dan al een overheid hebt... laten we dan een soort onafhankelijk... orgaan hebben die dat controleren. Maar dat is er niet. Je hebt een ombudsman... Nou, kijk nou wat er over die man alleen al de afgelopen weken in het nieuws geweest is Ja, dat is ook een geworden podcast hey, maar dat is iemand die de overheid moet controleren die van woer komt en vandaag is hij de laffe haas en trekt hij zijn snikkel uit de dijk en zegt hij bekijk het maar ik doe het niet nee ja. Valt, ja ik heb het niet meer gevolgd, maar het is ja jammer ja, maar het is, het is zo. Het is zo. Het is zo. Uh, hoe moet je dat zeggen? Typerend voor de tijd waarin we leven. Het schijnt namelijk niemand, geen één ruk meer te kunnen interesseren wat de overheid doet. Ze doen maar. Ajo, ah, doe maar joh. We, we vertrouwen ze wel. Het is een soort blind vertrouwen van het volk naar de overheid. Waarvan ik denk: van, pff, verdam nog maar jongen. Check dat nou eens na. Hè. Word nou eens wakker. Want het is niet in de haak. Ja inderdaad, geef je eigen verantwoordelijkheid niet weg. Ja, nee, maar, en dat hebben mensen al lang gedaan. Dat hebben ze gedaan toen de euro er kwam. Dat hebben ze opnieuw gedaan, nu onlangs weer... met die Europese verkiezingen. Want de opkomst was ontzettend laag. Ja, 37%. Dat is, dat is niet normaal. En dan gaat, en dan gaat die, die, die schreeuwleerlijk van D66... gaat ook nog zeggen dat het een eerlijke verkiezing was. maar, Oeh, um... maar hey, daar hoorde ik dus het over, over Pechthold... Ik weet niet wanneer geen stijl daarmee gaat komen, maar ik heb wat inside info. En de scheid. De scheid, Nee. Er schijnt. Er schijnt omtrent Pechtold zich straks een klein uh, complotje te gaan uh, voltrekken. In het kader van het feit dat hij uh, onderdeel zou zijn. of deel uit zou maken van een rechtsvorm. Een stichting. Iets met onderwijs waarbij uh, tonnen zijn weggemaakt zeg maar, foetsie aan subsidiegeld uh, dus uh, dat kan mogelijk nog wel interessant worden, want uh, D66 heeft natuurlijk uh, enorm gewonnen, de laatste verkiezingen, maar dat kan, uh, eh, dit verhaal waarvan ik dus een, een, een, een, een stukje inside info heb dat kan uh, pech tot uh, duur komen te staan nou, zoveel als dingetje ook Ja, ik keek er niet van op Hmm. Uh, ik zeg een muziekje en dan praten we zo uh, gewoon even lekker verder. Hebben jullie. Uh, oh nee, nee, word ik wat ik had al wat klaar staan. Volgende mogen jullie bedenken. Uh, we gaan luisteren naar de Bad Moon Rising van Credence Clearwater Revival. nog eentje van Creedence Clearwater Revival en uh, dat is eentje uit mijn uh, favoriete film Down on the Corner. Dit komt uit The Big Lebowski. Ik ben het Wodon, de stem in je hoofd, ik wil dat je naar de Albert Heijn gaat, naar de Albert Heijn, naar de Albert Heijn, dan ga je heen met je machete, met je katmes, en dan ga je wat opeisen tegen de slavernij, wat uh, Albert Heijn actief steunt, ja Wodan, je hoort me goed. niks aan doen. O, dat klinkt heel erg, maar in dit nummer hoor ik altijd het woord nigger. Ik kan, daar kan ik niks aan doen. Ja, ik hoor dat. Het is een soort... Uh, ja, hoe zeg je dat? Mama Appelsapje in dit liedje. Ergens zit het woord nigger erin. Ik kan niks aan doen. Maar ik hoor het telkens weer. Uh, uh, BB en Tokso, zijn jullie uh, er nog? Jawohl. <laughs> Nikker en jawel. Dat klinkt dan ook weer lekker in de QFF podcast. Um, sorry mensen. Het is niet generaliserend bedoeld. Uh, staat nog voor hoe we op QFF denken. Maar goed. toch um, uh, Toxo ook nog? Oh wacht. Verkeerde schuifje. Toxo. Ben je er nog? Ja. Ja. Kijk. Jawel. Het, uh, het schuifje stond niet goed open. Hè? Ja. Nou ja, we hebben net even uh, ja, gesproken al over professor Verhagen. Ik stel voor een uh, bumpertje en uh, volgende onderwerp. Oh, ik wil nog even wat om te vertellen. Oh nee, nee, vertel nog. Als je nog wat hebt, uh, kom maar door. Ja, nou ik denk dat we in de toekomst hier ook nog wat meer gaan hebben. Mm -hmm. Ik raad mensen aan ook om uh, topic door te lezen. Want wat professor Verhagen heeft uh, uiteengezet, dat heeft ja. echt heel uh, treffend neergezet. En het, mm -hmm. Praat jouw het gaat eigenlijk al verschil tussen het uh, Anglo-Amerikaanse model of het Anglo-Saxische model wat we nu hebben. Mm -hmm. Vroeger hadden we dus het, ja, zeg maar het Rijnlandse model. Uh, en dat zie je dus nu ook terug in 8. dag nee, dat zag ik zo net, heeft een uh, burn-out. Mm -hmm. best wel veel. Dus uh, ja, ja, sowieso hoor je dat natuurlijk wel veel. De werkdruk ligt veel hoger dan vroeger. Ja. Op heel veel vlakken. Ja, het gaat nu eigenlijk alleen maar om het geld. Mm -hmm. Dan groeit om je vakmanschap, op waardecreatie. Ja. ja. Langzaamaan zie je gewoon dat de wereld steeds verder afzakt naar een bedroevend laag niveau. Ik bedoel, ook hoe ze met arbeiders omgaan en de werknemers van bedrijven. Het is gewoon niet correct in mijn uh, ogen. Nee. Dus als ik het uh, goed begrijp, dan uh, heeft professor Verhagen die kan dus uh, die, heeft, die legt dus de vinger op de punten waar het verkeerd is. Hm. Ja. En dan, en dan heeft hij vervolgens een, uh, een ander model. Nou, ja. dat model. Ja. Ja. Dat bestond eigenlijk al. Dat hadden we vroeger. Oké. Okay. heet zo Dreiland model Want wat hadden ze vroeger in Duitsland? Want toen was uh, best Duitse regering, die zat een bom. In het Rijnland. En terwijl jullie even... Uh, proberen jullie even verder te kletsen... probeer ik even Innoershoek uh, te bellen... in de tussentijd op een gewone telefoon, oké? Okay? Ja. Oké, okay, doe even. Uh, jullie kleppen even verder in de podcast, hoor. Hou de mensen even lekker uh, pop, pop, bezig. Ik ga even bellen. Tot zo. Woehoe, Blackbox en Toxo die de podcast overnemen. <laughs> <laughs> We kappen de boel. Hé, hey, maar dat, dat Rijnland-model... Uh, Toxo... Mm -hmm. Je zei dus uh, dat het al bestond, uh, maar uh, in wat van, uh, wanneer was dat dan? In welke tijd? Nou, uh, eigenlijk de afbraak is al in de jaren tachtig begonnen. Ja, oké. Okay. Want, want dat was eigenlijk uh, heel veel bedrijven en ook uh, politici die, die, die zagen wel zitten. Van uh, wat bijvoorbeeld Tetsen deed en uh, Regen. En die propageerden echt weer het, het, het uh, Anglo-Saxische. Uh, handelsmodel. Oké. Okay. Dat was natuurlijk leuk voor de grote bedrijven, hè, want dan kun je leuk uh, geld mee doen en zo laag mogelijk uh, werknemerskosten. Ja. Dus op, op korte termijn brengt het ook veel geld op. Maar. Ja, lange termijn op lange is, uh, termijn... is dus slopend. Ja. En uh, meer werknemers die er dus ziek worden, uh, kwaliteit die achteruit valt, onderwijs wat steeds slechter en slechter wordt. Dus eigenlijk gewoon een uh, neerwaartse spiraal hard naar beneden. Ja. Ik denk, ik denk dat we ook al zo'n beetje, uh, hè, qua Nederland, ook al uh, in het putje zitten, bijna wat dat betreft. Ja. Maar dus uh, het Rijnland-model heeft dus bestaan van de uh, jaren tachtig en uh, dus hoe lang daarvoor? Daarvoor, nou eigenlijk uh, toen de Tweede Wereldoorlog voorbij was. Oké. Okay. Ja, uh, en toen konden uh, ze ook naar nou, Nederland, dus de, de in. Dus de BW voor, of ik, nou, loon voor oudjes. En voor de oorlog hadden ze dat niet. En voor degenen die geen pensioen hadden. Ja, ja, inderdaad, ja. Kijk, en uh, op een gegeven moment, uh, was het wel zo'n, uh, ja, 70, in, uh, in Nederland. De verzorgingstaat dat, dat ging echt de, de, de verkeerde kant op, het kabinet den Arn. Ja, die heeft, die heeft dat uh, mooi in werking gezet, ja. Ja. Maar ik vind eigenlijk, sommige dingen, dat moet gewoon, uh, ja, ook niet geprivatiseerd worden, want daar gaan er gewoon andere bedrijven mee aan de hand Ja, inderdaad, want, uh, ja, je ziet dus, uh, want alles wordt dan, uh, zeg maar, in uren uiteengetrokken. En, uh, kijk, ja, en, ja, uh, en, dat maakt dus uh, zeg maar, dat dus ook alles hopeloos duur wordt, want die uren die moeten wel ingevuld worden en betaald worden uiteindelijk. Ja. Dus uh, eigenlijk zegt de professor terug naar het Rijnland-model. Um, dus de basisdingen moet dat dan ook vanuit een, zeg maar, een soort van: uh, ja, sorry Toby, overheid. Ja, overheid. eigenlijk wat jij eigenlijk <laughs> zegt, is het eigenlijk meer vanuit een menselijke ma maat. Ja, inderdaad. Dus uh, ja, ook wat... weg met de uren. Geen uren, maar eerste mensen weer. Precies. Want als ik baas was van een bedrijf, ja, ik wil dat het gewoon goed gaat met mijn uh, werknemers. Want ik wil ook dat mijn bedrijf over vijf jaar ook nog bestaat. En ik wil dat ze tevreden zijn. En daardoor ja. groeit ook de creativiteit. Want als je alleen maar denkt aan uren en uh, aan, aan geld, dan geeft het, dan het gewoon uit. Ja, nou, ja. Ik... Wij hebben het zelf. Wij beiden ook zelf gezien. Ja, inderdaad, ja. <laughs> ja, dat is, uh, dat werkt, ja. Um, heel even op intaken, dat werkt gewoon heel erg demotiverend. Mm -hmm. En, um, inderdaad, je krijgt geen uh, kans om wat te doen. Eh, of ja, de taart is al af wat dat betreft. En, uh, mm -hmm. het schijnt tegenwoordig heel erg belangrijk te zijn om uh, nummertjes uh, in Excel uh, rond uh, te verplaatsen. Ja. Dat, dat schijnt ook weer uren op te leveren, maar mm -hmm. uh, die nummertjes in Excel rondverplaatsen, joh, wat is dat? Waarvoor werk is dat? Dat, dat is Microsoft, niks. Microsoft, Microsoft, Microsoft. Ja, nee. Nee. ja, ik zie ja inderdaad, uh, Bafoumet. Ja, nee, ik krijg trouwens is... je zoek niet te pakken. Ah, jammer. Nou, hopelijk de volgende keer beter. Ja, ik heb zijn me wel ingesproken, maar ik krijg hem uh, niet aan de lijn. Nou, heel mooi. Dus hij weet ervan. Ja. Nou, hopen dat hij ja, een keer in een podcastje komt. En dan, uh... Ja, maar uh, oh. heren. Ja. Applausje. Nekjes, man. Oh. Hey. <laughs> ja, wel voor. Jullie, jullie hebben even mooi, eh, netjes dat hij toch even vol weet te, te praten. Ja, we waren nog lang niet klaar, dus uh, gaan we even wat. Nee, ja, even dan, even dan, praat maar uh... verder. Ik luister mee. <laughs> ik ik, ik nee, meldde nee. mij alleen, uh, zeg maar, alleen eigenlijk even weer zo van... Uh, ik ben er weer. Want uh, oh. ja... Bergen was maar een glapje hè? Oh, glapen? Oh, je mag een glapje oh, naar mij. Ik ja, mag ik ja. glapen helemaal niet leuk vinden. Oh. Gladiator. De wat voor ding? Glappenmakkel. makkel. Ja, ik heb ook de lolbroek aan, dus dan mag dat. Lolblok. Maar uh, even kijken. Ja. Uh, Geen model. Oh, ik dacht het gaat over de Yellow Man, maar. Yellow Man. <laughs> Ik ben wel heel je erg aan het generaliseren vandaag. Wat, uh, wat zoemde zo op dit moment? Zoemt? Hoorden jullie gezoem Zoem bijhe. Zoem Echt gezoem Zo beter? Zoemen weg? Ja, de zoomen is weg. En serieus? Ja. En, en nu? Ja, Zoemen nou, het terug? Nou, ja. serieus? Wat doe je nou dan? En nu? En ja, nou is het weg. Nee, nou, ik zet hem iets verder van de PC. Oe, Dat is mijn hier. fan. Die hoorde, denk ik. Interferent. Oh. Oh, een mug, denk ik. Een, een, een uh, mug uit Tsjernobyl. Daar is hij weer. Ja. Um, Trouwens. Ja. Een Chernobyl. Dan uh moet -huh. ik altijd weer even aan Fukushima denken. Ik weet niet of het... Uh, ik zeg het allemaal maar even tussendoor, maar er zijn weer uh, flink veel aardbevingen gemeld daar. Oh, nou, nee, doe je ding even. Wacht, vertel, want dan gaan we nu Fukushima. Ga ik het topic even taggen, dan mag je er even over vertellen. Want we hebben nog maar heel weinig uh, catastrofen in Japan. Update. Ik ga me even taggen met podcast 36 en vertel, take it away uh, Blackbox. Ja. Ja, voordat we daarover beginnen, even nee, kijken. Nee, doe je ding. De... Oh, de bumper. Je hebt gelijk. Oh, eerst, de... eerst die ja, verrekte ook, maar kutbumper. Uh, even kijken. Sorry. <laughs> Fukushima. Fukushima. Fukushima. Vertel. ja ik klink net als Ramstein focus uh, je ja, maar vertel Blackbox. Um, even kijken um, um, sowieso is er weer activiteit geweest mm -hmm. uh, best wel weer um, um, ja raken klappen ja. tegen de, de 6.0 aan right on, on spot dus daar waren dus de, uh, de kernreactoren uh, of wat er nog van over is uh, staat en, met het, en vergeet niet, dat hele terrein staat vol met, met ik weet niet hoeveel tanks... Trouwens, het en is en geen kutbumper hoor, van uh, Mac. Dat wilde Je ik even was? zeggen. Het is geen kutbumper. Dat zei ik nee. verrekte kutbumper. Maar ik bedoel het meer gewoon van dat ik het vergeten was. de kut, ik dat ik het vergat. Mooie bumper van Mac. Ah, zo ja, tuurlijk. <laughs> Wodan is wel scherp, zeg. Poeh. Ja, Wodan heeft uh, vandaag uh, te veel van de eigen wijsjes gegeten. Die dat is een ah. koekje. Maar goed, gedoord. Ja, um, maar goed, um, ja, de hele trein staat dus helemaal vol met allemaal uh, opslagtanks voor water. Had ze mm -hmm. daar dus weg moeten pompen, maar dus uh, zwaar radioactief besmet is. En uh, nou ja, het is het is wel uh, te hopen dat dat uh, ja dat er geen grote klappen komt, want uh, ...dan zijn we daar nog, nog, nog veel verder in de shit. En dan heeft mm -hmm. Mac, Mac... heeft ondertussen ook nog weer wat gepost. En dat is echt... Uh, ja, ...triest. Ja, Mac even moet ik sowieso wel even... ...en niet alleen om, om zijn bumper, hoor. want die bumper is cool. Ik ja. noem het gewoon meer een verrekte kut bumper... ...omdat ik er even niet aan dacht. Verrekte kut ik, dat ik het vergat. Um, hij post heel veel. Ja, de laatste ik, tijd. Mac, uh, ja, Mac is... Uh, ...ja, ik ja, waardeer ik ook heel erg. Ja, uh, erg actief. Hij is echt... Uh, ...ik weet nog dat hij de duizend posts... Houden. Dat is nog niet zo lang geleden. Ja, hij is op 1182. Ja, hij gaat hard. Hij gaat hard man. Ja, ja dankjewel. Kost, Echt uh, oprecht strakke informatie op, eh, uh, ja, vooral op gebied waar dus op dit moment aan de hand is. Mm -hmm. Dat gaat. Uh, ja. Voornamelijk milieu, dus ook, dus ook over Fukushima. En daar, daar heeft hij dus ook gepost. Uh, ze, hè? ze hebben dus onderzoek gedaan naar kinderen. En uh, dat is. Uh, ja, ik dat ik las dat uit. ook op uh, nu.nl, geloof ik. Dat uh, ja. die kinderen doodgaan daar. Ja, en. Uh, ik vind het nog. Ja, dat is uh, iets wat we op QFF gelukkig heel goed bijhouden. Dit, want, mm -hmm. Ja, dit is helaas nog. Dit is een ongoing uh, disaster. En, 57 uh, pagina's, hè? Blackbox ja, Topic. Ja, dat is wel ja. een van de grotere op uh, QFF. Ja. We zetten het er vanaf het moment, uh, het moment dat het gebeurde. Zaten we er eigenlijk bovenop. En. Uh, en het is, uh, er is nog helemaal niks veranderd. Ze hebben nog niks opgelost. Uh, hè? Ze vinden de laatste tijd van die hot particles weer. Die liggen all over de wereld, zo te zien. Ja, en, uh, ja dit is... Ja. Ik, ik wil trouwens ik, een ik, klein ik, oproepje ik, uh, doen. Sorry. Mensen, ik, ik wil een heel klein oproepje doen. We hebben toch die topics op dankbaarheid? Klopt, hè? Toch? op de voorpagina. Ja, mensen verwijten me wel eens dat ik te veel bedank. Maar dat bedanken doe ik oprecht, omdat dat die topics juist en ook de topic over Fukushima heel erg actief houdt. Snap je? De hoeveelheid informatie. En daar ben ik die mensen gewoon echt dankbaar voor. En daarom bedank ik zoveel mensen. En ik zou ook willen oproepen aan andere mensen. Bijvoorbeeld in het topic katastrofe Japan. Bedank de mensen in dat topic, want dat topic, dat zou eigenlijk bij de meest dankbare topics op de voorpagina horen te staan, staat het alleen niet maar dat is mijn mening ja oké, okay, ik snap wat je bedoelt het staat bomvol met echt hele relevante en interessante informatie namelijk ja en zeker up to date informatie Ja. Uh, en ja en nogmaals het is, een, het is echt een dikke ramp daar het is heel goede op ja het is echt heel erg ja, ik, ik zie een heel interessante, uh, nou ja, misschien is het te lang, die video van die, um, hoe heet die man nou, die Japanse wetenschapper, hij is ook heel vaak op uh, Discovery en uh, National oh. Geographic te zien. Ja, ik weet wie je bedoelt, ja, met dat geze haar. Ja, hij heeft ja. een, uh, ik, ik wil een klein stukje eigenlijk even laten horen, kunnen we even luisteren? Je hebt Vanaf 9, 9 minuten 48, moet je even een stukje naar voren spoelen, dat gaat dan over Fukushima, Luister. Bit closer to home, that you've been outspoken about as well, which is Fukushima and the nuclear crisis in Japan. Um, there's so much disinformation out there. How What is the severity of the crisis right now as you see it? The crisis is much more severe than we're led to believe. Documents have been coming out over the last two years showing how the utility and the government deliberately suppressed vital information. Did you know that even as the accident was progressing and they said, don't worry, everything's under control. They were contemplating evacuating Tokyo. Evacuating Tokyo. I mean, th it's mind boggling, but that's how severe the accident was. Now, right now, we have three melted reactors. It'll take 40 years, by their estimate, to clean up this disastrous accident, and it could start again anytime soon. A small earthquake could tip it over, and the accident starts all over again. I mean, that's, it, it really is it, in, insanity, <laughs> nuclear, nuclear insanity, really. Like I said before though, like, and, and as you mentioned, you know, that sounds like a conservative estimate, 40 years, uh, for the cleanup. There's so many conflicting reports that are coming out. The seafood safe to eat. Oh, no, it's not. The radiation's going to hit the West Coast and other scientists will disagree. What will be the, the long-term impacts? Is this an ever, everlasting crisis? It's not an everlasting crisis, but there are dead zones. Dead zones around the reactor. That'll be dead zones for decades to come. And all of us have a piece of Fukushima in you. I can take a Ganga counter right to your body and detect some of the radiation from the reactor. However, is minimal. So don't think that everything is going to be radioactive here in the United States. It's not that way. Food you can eat. However, we have to monitor the food very carefully. Because we do know that radioactive cesium, with a half life of about 30 years, leaked into the ocean. And it's water soluble. And it did en get into the ocean. And it did get the Well, I mean, it, it... I hope so. <laughs> I hope that we can that we can eat this food. And um I did want to ask you, you know, given that the crisis, uh, like you said, another minor earthquake could could trigger another meltdown, another tipping point. Exactly. Right. And and this there's so many different reactors all over the world. There's so many here in the United States. Do you think that as a result of Fukushima, you know, what we've learned from Chernobyl, that in the future we'll eventually do away with nuclear energy? Do you see us moving beyond that? Well, Germany has already thrown in the towel. Germany says, N never again. They saw what happened at Fukushima. A disaster in Germany could literally wipe out Germany a as a nation. And so they're phasing out nuclear entirely. Switzerland follows suit. Italy is sort of teetering right now. And even Japan is teetering on the on the brink. They have a national debate as to whether or not to go nuclear or not. See, after World War II, Japan made the Faustian bargain. Faust was the legendary figure who sold his soul to the devil For unlimited power. That's the Faustian bargain. Unlimited powers sold his soul to the devil. Je hoort het goed. Hier op kieuw Well, that's the future of nuclear energy, I suppose. Dr. Michio Kaku, I want to thank you so much for taking the Michio time to join Kaku. us. ja, dat is dus de naam van deze dude. We konden er, uh, ho, ik moet even de mixer erbij pakken, we konden er net niet op komen. Um, Jullie zijn er nog, uh, Tox en jawel ja, ja, ja mooi eh, maar die gast benoemt het eigenlijk precies zoals het is gewoon hij zit er in mijn optiek eh, niet heel ver vanaf nee en ondertussen zijn de uh, ontwikkelingen alweer verder natuurlijk mm -hmm. en uh, hij zegt het ook duidelijk uh, een kleine beving daar weer of een redelijke klapper en uh, de hele zooi ligt om. Ja. maar ondertussen is het hele terrein staat dus ook helemaal vol met uh, die containers dus ja het is uh, naar mijn idee een ticking time bomb en dit tikt al. Ja. En, uh, vergeet niet, uh, deze ramp is vele malen groter dan uh, die van Channel 2. Ja, ja, ja, ja. Dat de, is uh, gewoon niet eens toekomst. te vergelijken. En hij had het over dat, uh, dat type radioactiviteit, dat uh, cesium. Mm -hmm. um, dat in de oceaan lekt. Ja, ik, ik ben heel eerlijk. Ik, ben, ik eet heel graag vis. Maar op dit moment beperk ik me echt tot haring en garnalen. Zalm durf ik momenteel niet te eten. Uh, Omdat het voornamelijk uit Noorwegen komt en ook uit uh, Alaska. En veel van die zalm is infected. Sorry, maar <laughs> ik weet het gewoon zeker. Ja, en, en je moet altijd even kijken wat de top predator is. Dat is de, de tonijn onder andere. Ja. En uh, ja, ja, daar zijn ook rapporten van uitgekomen. oké. Okay. Ja. Ik ja, las al alarmerende verhalen over de Bluefin Tuna. Mm -hmm. En Inderdaad. toen dacht ik van... ...niet meer eten die rommel. Even niet meer. Nee, ik, ik moet daar gewoon eerst meer duidelijkheid in hebben. Ja. Kijk, want het is duidelijk dat dus gewoon de overheden... ...en de bedrijven dus gewoon alles aan elkaar liegen... ...en uh, alles proberen... Uh, yes. op... Ja, sorry. Was dat, was een, <laughs> dat was een linkje van oh. uh, Frapsi. Project Camelot. Syria, from the Iradia couple. Maar uh, misschien kom ik daar zo nog even op terug. Oké. Okay. Uh, ja, dus, uh, ja. en uh, ja, Dit wordt added. En er is ook geen oplossing, even, nu. Mm -hmm. Dus het gaat maar door. En, uh, ja... Ik snap ook niet dat, ja, dat dat hele gebied daar rondomheen, dat had al uh, geëvacueerd mogen, uh, moeten worden. Oh wacht, Frapsy zegt, uh, het, het gaat om een, uh, twee mensen. Misschien leuk om in te haken op die twee kids uit het Oostblok die juist leven van straling. Daar ging die video even over. Oh, Zullen we een heel ja. klein stukje luisteren? Ja, die ken ik wel. We gaan okay, okay, live nu, dus ik kan niet... Hallo iedereen. I'm very sorry uh I, I we have been having some technical problems as usual. Uh Zeria has has been having trouble I guess with her computer. I we're not even sure uh what the problem is and um and so I apologize uh for, for the delay. Uh I'm not sure you can hear me at the moment, but I hope a freak mentally and physically for the fact that I am so different from all the people outside uh, Physiologically and spiritually uh, As a result, they are constantly hit me Besides uh, the so-called father uh, Was a complete drug addict and alcoholic For any manifestation of my personality and my will, I was beaten. If I did not carry out their orders, I was again beaten. If always resisted their intentions, so I had to suffer. I had a necessity uh, learns uh, tricks and deception. I've always lived in a fraud. I had to constantly uh, lie to lie uh, to survive. Oh ja, perfect, perfect. Nee, nee, dat is heel interessant, maar dat duurt wel heel lang. Die video. Because I remember very minuten uh, the, the entire en past uh, 28 the... project Camelot Syria from the Iridia couple. Um. Als je dat wil zien... Eh, Fraps. post dit anders even... AUB in het uh, topic over radioactiviteit in Fukushima. Want uh, dan gaat het ook niet verloren. En dan zien de andere mensen ook waar dit om gaat. En uh, doe dan even hashtag uh, podcast 36 erbij. En dank je wel alvast. Want dit is wel op zich wel interessant. Ik ken dus ook iemand die in... Tsjernobyl uh, is geweest en foto's heeft gemaakt daar... Ja, is heel interessant. En, maar Fukushima is echt vele malen erger. Jij benoemde dat al terecht, Blackbox. Dat is niet te vergelijken. Nee, en, uh, en het is nog, ja. bij hey, Chernobyl, dat was, uh, ja, zeg maar, boomklaar. Mm -hmm. Maar dat is in Fukushima dus niet het geval. Nee. Daar is gewoon een uh, probleem. We hebben Fukushima, is op, het is aan zee. Ja. Is een, Ook dat. De hele, hele wereld over geweest. Mm -hmm. en, en bij Chernobyl, die gaan er was alleen een ruime woord in Europa ook heel erg mm -hmm. inderdaad het is echt veel erg ja. helemaal erg zo kan je maar weer zien um, ik zeg uh, muziekje ja doe maar even um, hebben we verzoekjes ja wij moesten de volgende doen hè? ja nou, ik heb er wel eentje klaar staan ik bedoel dat uh, uh, nou, noise wat van Art of Noise? Three Fingers. Wacht even. Art of Noise. Oh, wacht even. Volgens mij hebben Three Fingers laatst van jou gedraaid, of niet? Is dat zo? Ja, staat me bij. In een van de vorige podcasts. Maar dat kwam via FE. Ik wil hem best nog een keer draaien, hoor. Dat maakt me niet uit, maar... Maar mijn woord hebben we nog meer um, Art of Noise, wacht. Art of Noise. Kiss, Moments in Love. A Time for Fear. Beatbox, Snapshot, Close. Who's Afraid. Moments in Love. Memento, How to Kill, Realization. Zeg het maar. Zeg maar, ja, maar. Je mag het ook zingen. Oh, what the fuck ik zie hier staan, er is een nummer van hun dat heet Peter Gunn en ik ken dus iemand op Sint maarten die heet Peter Gunn <laughs> dit is echt cool die wil ik luisteren, sorry Tox dit wordt hem Peter Gunn van uh, Art of Noise what the fuck they noticed that Beatbox, even though it had been written a good 15 years afterwards, actually influenced a song that Henry Mancini wrote about the five years he was married to the Pink Panther. Is that a gun in your pocket, or are you just delighted to see us? trouwens en dat is wel even leuk 607 mensen naar de stream en daar schrik ik een beetje van ik dacht laat ik even kijken en uh, what the fuck 607. what the fuck 57, tune in, please. Nee, 57 niet. 59, nog 59. Dan hebben we 666. Oh, en de Peter Gunn-song is afgelopen. En uh, dat betekent dat ik de schuifjes weer open moet zetten. Toch so, ben je er? Jawel. En Blackbox ook? Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, kijk, we zijn er allemaal nog. Um, ik zeg Bumper van Mac. En Oei, naar het ja. volgende onderwerp. Ja! Yeah. Podcast nummer 36. Een bafel Blackbox en Toxopeus. QFF Radio. Ja, en dat volgende onderwerp, um, die krakers bewaren we nog even voor het laatst. Misschien ga ik nog even een poging wagen om uh, Inuksu te bereiken. We gaan het even hebben over Amerika en Iran. En gewoon even de algehele situatie in het Midden-Oosten. What the fuck is daar aan de hand, mannen? Ja, dictering ben Dat is echt niet normaal. Nee, het gaat helemaal los. Maar. Waar zit hem dat in? Ja. Is het dat ISIS? Dat ISIS? Ja. Ja, maar het ISIS. schijnt dat daar gewoon 3000 uh, Turkse militairen in zitten. De mensen uh, willen een land terug, uh, Bafmezen. Dat is ISIS. Welk land? De, uh, nou, eigenlijk. Uh, de Lavent? Nee, eigenlijk is het een combinatie van. Uh, ISIS uh, heeft onder andere ook een onderdeel van uh, het oude Irak. ISIS legeren. is toch. Islamic State, Irak en Syrië, of niet? Of ja, ISIL, is, um, de Levant. Um, er zitten onderdelen bijvoorbeeld in van het oude leger van Irak. Oké. Okay. Er zijn van, uh, van de inner circle van. Uh, van uh, Saddam Hussein. Ja. Um, is, daar, daar is er sowieso nog eentje dus van Leven, ik, ik weet de, de naam zo even niet, ja. maar die zit dus uh, daar een, een heel, uh, ja, onder andere in dat ISIS gedeelte en er zitten meerdere, het is echt een uh, militie van verschillende onderdelen die dus uh, uh, het leger, wat dus daar nu zit en gevoed wordt door de Amerikanen, ja. uh, om die weg te knikkeren mm -hmm. en dat lukt hen, uh, behoorlijk goed nou. Maar dat... ja. Is het niet uh, gewoon nep? Washington is, Washington is een, een klein beetje in paniek wat dat betreft. Denk je echt? Is het niet gewoon de CIA? Nee, nee, nee. Dit is niet... Uh, dit is... Uh, nee, ze, hebben, ze verliezen dus terrein op dit moment. Maar ik was gewoon eens even wat aan googlen, hè, Want je zag allemaal foto's en filmpjes van uh, ISIS mensen en uh, wat die voor gruweldaden in uh, Irak en Syrië aanrichten. En ik zag die ook... Die mensen hun op... eigen mensen afknallen, ik snap dat niet. Ja, maar, maar, maar kom op. Zou het niet gewoon in scène gezet kunnen zijn? Ja, ik, die filmpjes, hoor, ik, wat, vooral wat er op, uh, in, in, in de normale media rondwaart. ik uh, kijk daar altijd met een argus oog naar, wat dat betreft. dat mm -hmm. uh, ja, van de week. Gisteren was dat volgens mij ook een heel stuk over ISIS uh, geplaatst. En dan wordt ook wel duidelijk, dus dat het uh, gewoon de normale mensen zijn van het hele gebied en dan praat je dus uh, over Syrië uh, misschien wel een stuk van uh, Turkije ook want maar ook, er zitten ook Turkije Nederlanders en... bij schijnt Syriëgangers oh, ja. wat van de gevangen? nee, ik bedoel Syriëgangers schijnen ook deel uit te maken van ISIS Oh, je bedoelt dus, um, ja, nou ja, um, die mensen die gaan ook waarschijnlijk terug om uh, het probleem daar op te lossen dan, denk ik dan. Ja, maar dat zijn veelal Marokkaanse jongeren. Terug? Terug waarheen? Ze zijn geboren in Nederland. Ja, dat snap ik, maar ze zijn Marokkaan Ja, ja dat schijnt dus ja. echt zo te zijn. Ja, oké. Okay. Maar het grotere plaatje is dus duidelijk dat dus de centrale bank uh, daar even een beetje onder vuur ligt. Ja, maar kan het niet gewoon zo zijn dat, dat die lui geronseld worden door het Westen? Nou, ja, ze zitten er al hè, op dit moment. Mm -hmm. Maar ik bedoel je gewoon zien, die, die jongeren. Er zit dus een betaald leger vanuit Amerika zit daar nu, op dit mm -hmm. moment. Ja, en, dat bedoel uh, ik. Ja, Amerika of, of Europa, whatever. Ja, ja waar ja, maar het geld je, zit. De, de centrale bank, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. die, die, heeft daar, die heeft daar dus nu een leger staan. Mm -hmm. Maar het is, uh, in de afgelopen dagen is dus dat hele leger is bijna uh, als, als, als, als kippen zonder kappen zijn ze op, op de vlucht geslagen, okay. want uh, ze weten wat er aankomt. Hmm. Uh, uh, wat ik bijvoorbeeld ook hoor is dat dus ISIS dus eerst uh, uh, steden overneemt en dan vervolgens uh, die centrale bank daar eventjes uh, eruit knikkert en dan proberen ze de mensen ook weer terug te krijgen. Ja, ze gaan ik, ook direct ik, aan de nou, slag. Ze halen de, uh, de roadblocks halen ze weg en zo. En tuurlijk, tuurlijk, maar, maar ik bedoel echt dat ISIS, die terreurorganisaties, dat zijn gewoon Nederlandse, Belgische, Franse, Duitse, Italiaanse. Nee, Jongen, nee, joh, ja, doet. echt, echt. Ik zweer het je. Dat ja, is gewoon één ik... grote hoax. Dat ISIS bestaat niet. Dat wordt gewoon vanuit Europa gefund. Dat wordt bewust gedaan. Die worden maar... daarheen gestuurd om... Oerust. Dit is een proxy-oorlog. Waar het ook om gaat, is dat twee verschillende religies zijn. Ja, het is beide de islam. Ja, Soenitisch en uh, Shiite. Wat is het? Zeg ik het goed? Sunnite en Shiite, toch? Shiite? Ja, en die hebben beide ook een verschillend uh, ja, betalingssysteem. Ja, in de Koran staat bijvoorbeeld. Uh, ja, ze uh, bidden s morgens bijvoorbeeld de een vier keer en de ander drie keer knielen, geloof ik. Dat soort dingen. Ja. Nou, ja is, dus... je ziet echt de belangen bij meerdere landen. Tuurlijk, Israël ook. Zo. Ja. Follow the money. Ja, volg het geld. <laughs> ja, maar ik bedoel, dat is gewoon de ellende in het Midden-Oosten. Ook daar moet je gewoon kijken: van wat is de geldstroom? Ja, inderdaad. Ik bedoel, het is niet alsof we voor het eerst tot de maan landen. We landen op de moon! Ja, we landed op de moon. Ja, het is dus een... Uh, hoe ze het dus uitleggen, dat ISIS verhaal, het is dus niet alleen, uh, zeg maar... Uh, Al-Qaeda of zo. Uh. Al-Qaeda of terreur of zo, maar het, he, het heeft op dit moment een, uh, ook een soort van terugslag. Oké. Okay. Dat mensen dus, uh, het, de normale mensen ook doorhebben van wat er aan de hand is. En dat ze die onzin ook gewoon niet meer willen. Mm -hmm. En ja, het is, wat dat betreft is het, een, is het nu zo, uh, niet alleen zeg maar, de centrale bank tegen, uh, tegen uh, zeg maar de, de mensen die er zitten. Maar is er dus nu nog een, een derde speler in het spel. Oké, okay. nou ja. I'm sorry. I'm sorry. I'm, I'm, nee, sorry. Nee. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Dat is, dat is toch het mooie van podcast over, over dat soort dingen kunnen hebben. Ja, nee, nee, nee Maar, nee, maar en, ik, uh, ik, ik was echt in de veronderstelling dat ISIS gewoon een, een terreurorganisatie was ge ja, met fundamenten in het westen. Dus betaald en gefinancierd... vanuit het westen om ellende te veroorzaken. Want dat lukt ze niet. Op een nou, helemaal legitieme begin, wijze... via de maar, NATO. In het begin was het ja. wel zo met uh, ISIS. Mm -hmm. Juist. Maar van die strijders die zaten in Syrië. Ja. Er was nog helemaal in het begin van conflict in Syrië. Ja, maar het gaat om een is... heel groot gebied. Hè? De levant de, de, de islamitische levant Dat ja, loopt van dat is, Turkije later, tot en met Irak. Dat is later ontstaan. Mm -hmm. En aan het begin van het conflict in Syrië Toen dacht het best van Hé, hey, uh, dat zijn uh, vrijheidsstrijders Die kunnen we mooi uh, gaan bewapenen. Ja, maar ik bedoel uh, Tox, even, waarom wil Iran Opeens samenwerken met Amerika Tegen de terroristen Ja, het gaat om bepaalde belangen. Ja, maar opeens Je grootste vijand, daar wil je mee samenwerken Kom op Ja, maar dat gebeurt wel vaker De grootste ja. vijand van je vijand is je beste vriend ja, natuurlijk. Ja. Ja, oké. Okay. Ik zeg muziekje en uh, volgende onderwerp daarna. Ja of niet? Ja, zeg maar. Ja, oké. Okay. Nou ja, La Flute de Pan. Gaan we naar nou luisteren. La Flute de Pan. Pan is een neefje van me. Ook van Art of Noise trouwens. Gaan we naar de krakers van toen. Blackbox en uh, Toxo, er Zijn jullie er nog? Hallo. Hallo. Toxo, ben je er ook nog? Jep, zegt hij uh, in de show. Huh? Dat was al twee minuten geleden. Toxo, ben je er nog? Tox, zeg eens wat. Hallo, Toxo. Hallo, hallo, hallo. Burt Calling Toxo. Ja, hey, eh. Tox! Tox! Toxel! Melden! Ga maar! Ja! Verdammig, maar stellen. Let's! Ik ben er weer. Ah, ze zien het ah. weer. Ja! Ah. moest buiten even water geven. Ah, oké. Okay. Ik dacht al zoiets. <lacht> Ja, hij moest buiten even de plantenwater geven. Ik denk, denk, die is vast even naar uh, Wiesje-Cohen. Nee. Oh, niet. Je moest echt even met de gieter langs de planten. planter. Ja, um, ik ga even proberen of ik uh, eerst even kijken of het lukt. 083 uh, uh, 666, het nummer van uh, Inukshoek. Even kijken of ik hem kan bellen, dit keer. Dit is de voicemail van... Oh. oh oké okay, nee, op, op, voicemail. Op, op, op. Hij neemt niet op, jammer. Wat zei hij nou? Ik ja, dit is de voicemail. Toen had ik hem al verbroken. Oh, nou ja, goed, dan moeten we de bumper er maar bij pakken. En uh, dan gaan we naar het laatste onderwerp, voordat we misschien een prankcast gaan doen, maar dat zien we zo. Krakers. Ja, de topic Krakers van toen wat, wat weten jullie Nog van de kraakbeweging Van vroeger Jongen, dat is echt uh, uh, Ja Er waren roerige tijden volgens mij Geen nee. woning, geen kroning ja. Maar dat is uh, ja, uh, Toch iets voor mijn tijd volgens mij, volgens mij. Voor jouw tijd, kom nou Kom nou, ben no. ja, ik, ik, ik, ik, jij ik, bent ouder uh, dan mij. Ik, ik, ik, ik, ik en ik iets, heb uh, het uh, zelfs oh. meegemaakt. Oké. Okay. <laughs> nee, dat is... Uh, je hebt ja, het ja, gewoon bedoel. bewust niet meegekregen. Of niet bewust meegekregen. Inderdaad. Dat ja. En uh, jij hebt erin gezeten, dus... Uh, ha, nou, ik, uh, ingezeten? Nou, nou, heel nou, heel ik even heb het meegekregen. Hoe bedoel je? Nou, ik was zelf geen kraker of ofzo. Oh, niet? Nee. Maar wel bewust meegekregen? Ja, meegekregen gewoon. Oké. Okay. Nou, brandlos. Ja, brandlos. En uh, goed, uh, krakers van toen, van vroeger... waren natuurlijk heel anders dan de krakers van nu. Hadden andere idealen. En nu zie je nog steeds dat kraken... Een, terwijl het verboden is, gewoon een trend is. Want er wordt echt enorm veel gekraakt. Ja, wat moeten ze anders met die bende in? Ja, ik, ik bedoel... ergens kan ik in het standpunt van een gemiddelde kraken komen... maar. Um, als ik dan kijk hier in Groningen aan de herenweg ...wordt het uh, pand van uh, de voormalige pizzeria Pino wordt gekraakt. En ja, kom op, die mensen hebben geen idealen Dat is gewoon tuig. Er staan twintig uh, auto's, uh, ronkende motoren... ...ze sleutelen de hele dag aan hun auto. Ja, ik bedoel, wat voor idealen heb je dan? Ik bedoel dus uh, waarschijnlijk dat ze... Uh, het, die mensen uh, willen gewoon gratis wonen, that's all. Ja. Ik bedoel, ja, ik ben ja, ja, ja, ja. de discussie met een van die mensen aangegaan. En uh, ze pakte nog net niet uh, de bel. Maar ze wilden me bijna gaan omhakken. Ze waren echt boos. Waren ze boos, ja? Ja, kritische vragen werden niet op prijs gesteld. Oké. Okay. Privacy, privacy. Ze had het alleen maar over privacy. Ja, wat, wat is er dan gebeurd met, uh, met de krakersbeweging wat dat betreft, denk je? Ja, die bestaat niet meer niet meer zoals die ooit uh, heeft bestaan deze ja, mensen be gingen be beginnen over, ja we willen anarchie we willen anarchie, chaos, chaos ik zei nou, anarchie en chaos, dat zijn sowieso twee verschillende dingen ja we willen chaos in de wereld dat was het enige wat ik hoorde en de rijke dit en de rijke dat maar niet specifiek problemen benoemen of oplossen of maar er gewoon keihard zelf aan meedoen dat is wat die krakers uh, daar deden. Dat was toen, zou ik maar zeggen. Nou, dat was een paar weken geleden. Oké. Dus ik denk niet dat dat veranderd is. Maar de is krakers niet. van toen... die waren veel meer... Uh, voor idealen. Een betere wereld. Ja, uh, oké. Okay. Betere woonomstandigheden. Meer woongelegenheid. En nu... is alles anders... Ja, er is, er is zoveel veranderd wat dat betreft. Ja, de wereld is hard veranderd. Die idealen die uh, de krakers van nu voor een grotendeel uh, na uh, streven, ja, dat is meer een beetje slopen en heroïne spuiten. Ja, dat klinkt heel hard, maar Frepsi zegt het mooi. Ja, ja inderdaad. Dat zijn nou, ja, trouwens wel de vrienden ja, van door, Toby, ja, maar... he, de anarchisten. Ja. Tobi. Zijn... Tobi's vrienden. Maar zijn er, zijn er ook andere voorbeelden waarvoor met? ik kan me niet voorstellen dat alle kraken zo zijn. Nee. Er zijn ook wel goede voorbeelden. En we hebben dat, uh, die, uh, hoe heet dat nou? Die, die, die, er is zo'n tribe, de eco-tribe, daar is ook een topic over op uh, QFF. En ik meen dat in andere steden, bijvoorbeeld in Europa, het wel een uh, stuk beter gaat wat dat betreft. Ja. Nee, die eco -tribe. Tribe. Wacht even. Daar is een topic over op QVF. Als ik me niet vergis, is het niet langsgekomen in een van de voorgaande podcasts? Nee, hè? Nou, dan uh, hashtag ik hem nu. Podcast 36. Dan zal ik je een voorbeeld laten uh, horen. En niet alleen aan jou, maar ook aan de andere mensen die uh, geïnteresseerd zijn. Van een goed voorbeeld van hoe kraken ook kan. Luister even. Welkom bij de bewoners van... De eco-tribe in teugen. Ja, wat is nou een eco-tribe? Dat hoop ik hier te gaan ontdekken. Ga mag je slapen. Eee, hek. <lacht> Hi. Hallo, jij <wie lacht> bent het eco Ja, dat ben ik. <lacht> ik heet Mark, welkom. Dag Mark. Mm. We hebben geen water, we hebben geen elektriciteit, we hebben geen riolering. Maar we zijn eigenlijk in de loop der jaren, hebben al die uh, voorzieningen op een ecologische manier uh, voor onszelf gemaakt. Fantastisch. We proberen een autonoom leven te leiden. Ja, nu ben ik hier in de zomer. Ja, in de winter is het wel even, uh, hè? Koud weer en de donker en uh, dan eet je de hele winter pompoen en kool. Ja, <laughs> Daar hou ik niet van. Oh, shit, dus, maar ja, dat eten we wel. Ja. Dus, uh, ja, ja. Ook en, uh, uh, het het ja. draagt alle consequenties met zich mee. Maar aan de andere kant, ik heb geen hypotheek van drie ton... wat ik allemaal moet hoog houden en dit en dat en zus en zo. En noem ja. de hele lijst maar op. Ja. En dat, dat is mij gewoon veel, veel, veel waard. Ik, dit, wat wij doen is niet uh, de oplossing voor iedereen. Zeker niet. Nee. Maar ik geloof wel dat... Ehm. Uh, het is een andere manier. Nou, en ik denk zeg maar dat dat gegeven. Gewoon dat we dingen ook anders kunnen doen. Dat dat eigenlijk een heel mooi zaadje is. Sta ik naar nou af te wassen in regenwater? Ja, we hebben hier alleen regenwater. Ja. En. Op uh, de houtkachels maken we het water warm. Yes wel Hekje, F hekje vertelt net even dat het Ecotribe-terrein een oud -defensie terrein is. Even een fronttekening. Die mensen wonen daar best mooi en hebben goede idealen. Luister even verder. Goedemorgen. <lacht> Ik heb hier geslapen. Welkom bij de bewoners van... Het zijn de voormalige bunkers volgens mij, ja, even ff. Goedemorgen, Mark. Hij zegt nog net geen mama tegen je. Nee. <laughs> Waar kom jij vandaan, Mark? Bah, ik, uh, wij komen van de sterren. En waar ben jij geboren? Huh? Waar ben jij geboren? In Apeldoorn. Sirius B. Sirius B ben ik geboren. Ik kom <lacht> ja, van de sterren. Ik kom van Sirius, van Sirius B. Nee. En nu is dat symbool eraf. Sirius maar. man, Sirius een B. Een je op het hek met het kraakteken erin. En dat is wat we ook voelen. We hebben het paradijs opnieuw gekraakt. Ja. Had je dat ooit gedacht dat je zo zou gaan leven? In een, uh, een soort mini-paradijs uh, vlakbij Apeldoorn? Nee, Mike. Ja, dat dat, dat hele eco-tribe, of het eco-tribe, of het eco, -tribe, of het eco -tribe, zelfs, want zo heette dat topic al lange tijd op QFR. De qff wet het dat het dat het dat Waar dat uh, nou ja, het is een mooi initiatief. En ik zou uh, willen zeggen: de mensen die meer willen weten, bekijken even het topic EcoTribe. Uh, los van elkaar. eco tribe En het staat op uh, QFF. En het is ooit geopend door QFF en Coyote. Dus goed. Um, nou ja, het, uh, van het ene onderwerp sprongen we naar het andere onderwerp, als het ware. En volgens mij. Ja. Hebben we ze allemaal gehad. Ja, als, als dat. Uh, Oké, okay, dus dat kraken, dat is. Uh, ja, wat gaan we daarmee nou doen dan? Nou? Ja, ik, ik, ik wil dat kraken nog een keer uh, terughalen. in een volgende podcast. Als ik uh, contact met Inukshoek heb. Want die kan daar heel veel over vertellen. En dan met name de, de kraakbeweging van de jaren tachtig. En okay. daar hoopte ik stiekem op. Maar ik kon hem dus niet bereiken. Dus dat, dat houden we dan. Dat hevelen we over naar een volgende podcast. Ja, Goed idee? Dat lijkt, lijkt me wel gaan. Ja. Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Interessant. Ja, goed. En ja, um, dat brengt ons feitelijk... Uh, ik wil best nog wel een liedje doen, maar uh, ja, aan de andere kant kunnen we ook gewoon wel naar de iTunes gaan. En dat is maar één liedje. Ja. Yeah. Mijn naam is Pavel Met en vanuit een, uh, nou ja, redelijk uh, oké okay, uh, Groningen qua weer... Zeg ik op deze dinsdag 17 juni 2014 om 22 uur 48 tabé. En ik geef het woord over aan Toxopeus en daarna aan Blackbox. Heren, take it away. Ja, dit was Toxopeus. En uh, beste luisteraars. Ik wens jullie nog een uh, prettige avond. En tot de volgende keer ja hier in blackbox nog even en uh, het was weer een uh, fijne podcast uh, mooie en belangrijke onderwerpen besproken. ik hoop uh, dat uh, de luisteraars ook een, uh, een fijne avond nog hebben en uh, ik zou zeggen tot de volgende keer. ja bye tot bye. de volgende keer bye bye en als kanttekening wil ik nog even plaatsen dat ook de prankcast van gisteren terug te luisteren is. En deze uh, podcast nummer 36 zal later vanavond CQ slash vannacht terug te luisteren zijn. En fijn. Bye bye. bye, bye. Zwaai, zwaai. Bye. Tot de volgende keer. Tot podcast 37. En die is vrijdag. Hoeveel, hoeveel luisteraars? Uh, dit kunnen we nog wel even kijken voor we afsluiten. Uh, dan zeg ik uh, home... En dan zeg ik server statistics en dan zie ik dat wij in totaal 626 luisteraars hebben. So we just keep on trucking and we just keep on growing. Bedankt voor het luisteren mensen en uh, tot de volgende keer. Bye bye.